Nachtigsteen, Parket in Termo. Het is drie over zes. Goedemorgen, het Noorderlicht is hier aanwezig. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Schema. Goedemorgen, lieve luisteraar. Hebben jullie het Noorderlicht gezien? Uh, nee, ik heb het niet gezien, maar ik heb het ooit gezien in Fins Lapland. Ah ja. Ik, ik ben daar geweest met Dertigers en dat was. Ja, dat is prachtig.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 Ja, ja, de kerstspecial van uh, dertigers, ja. Plots was er een condoom in de vuilnisbak. Nee, een zwangerschapste. Een zwangerschap, Dat ja, was beter een condoom geweest. Dat was het. Ja, ja bij Dat zijn wij daar inderdaad gaan opnemen. En uh, ja, al van de eerste avond dat wij van de luchthaven uh, naar onze verblijf reden, zagen wij het noorderlicht. En ja, dat is zo indrukwekkend. Je voelt je zo klein... Op de wereld, heel tof. Als iemand het gezien heeft, deel het zeker even in onze app van Radio 2. Maar dus blijkbaar vooral en alleen op foto te zien. Ja, het noorderlicht kan je eigenlijk blijkbaar ook in IJsland bijvoorbeeld niet zo met het blote oog zien. Je moet er eigenlijk een foto voor nemen om het dan te kunnen zien. Of natuurlijk via een verrekijker of een telescopen doe ik dan. Maar dat ga ik ontkrachten, want je zag het daar wel soms gewoon, maar harder met de telefoon. Dat is wel waar. Net ontkracht door Kim van Onze, dames en heren. Ja, ik ben een ervaringseskunde. Ontkracht het ook zelf, lieve luisteraar. Het wordt een mooie, mooie maandag. Welkom. En die overdrijvende de Bengals Het is acht over zes. Goedemorgen. Oh no, me, It's unhealthy Ja, problemen bij Leuven op de E314. Eerder vanmorgen is bij Gasthuisberg in de rijrichting van Brussel een vrachtwagen gekanteld, zegt de politie. Die is ook nog eens in brand gevlogen. Dus ze zijn nu aan het blussen daar. Je kan er wel voorbij, uh, via één rijstrook, maar het gaat heel moeizaam al hoor op die E314. 25 minuten aanschuiven al vanaf Wilselen. Houd er rekening mee dat uh, straks wanneer de takeling van de vrachtwagen begint, de snelweg wellicht ook een tijdje helemaal zal worden afgesloten. Je bent gewaarschuwd. Op de Antwerpse ring dan, richting Gent, is het uh, ook al wat aanschuiven. Zo'n 10 minuten aan de Kennedy-tunnel. Ja. Dat was uh, nog een berichtje trouwens, Hajo, van Patrick, die zegt... Hmm. Wacht, op Radio 1 is er gekantelde vrachtwagen in Gasthuisberg en één rijstrook dicht. En jullie zeggen dat er een vrachtwagen in brand staat ja. en twee rijstroken dicht. Nee, nee, nee, nee. nee. Uh, ik heb, ik heb uh, in de geschreven versie naar Radio 1 enkel de gekantelde vrachtwagen uh, vermeld. Maar niet de, niet de brand, dat klopt. Maar <lacht> daar staat één rijstrook is open en... Dus ik heb ook gezegd, er is één reis er ook open, maar straks gaan, gaan ze allemaal dicht, misschien als ze gaan takelen. Dat is het joh, eigenlijk, Ja, toch, man. En dat voor een maandenochtend. Je moet daar niet zijn. morgen. Ja, de mensen van het verkeer doen zo hun best, zeg. Maandag 6 november. Het is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat het enorm gaat regenen. Dat er ook noorderlicht geweest is. Uh, ook een gek verhaal over die ex-militair Jurgen Konings. Die jager die hem vond, die moet vandaag voor de rechter komen. Die zou andere beelden, andere beelden getoond hebben aan het Duitsblad. Bild van die Konings. En uh, dan, ja, Jan de Rosseel uit Ingelmünster. Die heeft het ook gezien. Er zijn veel mensen die het noorderlicht gezien hebben. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen Radio 2, goedemorgen. Ja, uh, Janneke Rosfil. Jij was al helemaal in de. door het dolle heen, want jij hebt het gezien, hè? Ik heb u bij de beet. Ik heb het uh, niet gezien. Ik ben al veranderd deze morgen. En je rupt op, uh, wie heeft er een foto gezien? Ik draai mij om. Ik zie in de verte zo'n tomatenkwekerij. Of een saladekwekerij, maar van dat rood licht. En ik zeg, ga ja, dat een een foto van nemen Ik heb er ook bij gezet van. Uh, Al dat een grapje was, hè? Maar ik mocht dat niet vertellen, dan niet. Ik zag het, ik zag het. Kijk, kapoen, het is geen echt Noorderlicht. <laughs> maar het is wel mooi, ja. ja. Het, is wel, het is wel een mooie foto. Ja. Het, is, het is eigenlijk bijna exact hetzelfde beeld. Het is echt mooi om te ja, zien. Ja, maar het is uh, een kwekerij van salade of van tomaten. Ja, ja. maar het ja. is wel roze. En dat in deze donkere tijden kunnen we wel gebruiken, natuurlijk. Zeker, dankjewel, man. Heel fijne ochtend, Jan. Goedemorgen, Dag. Nou, Michel Bademan is ook blij. Eén goedemorgen aan het Top Trio. Mijn zonnetje in de regen. Wauw. Oh. Komt goed hoor. Zeg, goedemorgen.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 Ik Vooral. Ik heb net even geprobeerd om te stofzuigen in de studio. Jij ja, hebt hier gepoetst. Ja, Mirjam van den Broek vroeg zich af, uh, wordt er niet gepoetst in de studio? Jawel, jawel. Maar ik denk dat ze ook een beetje vakantie hadden. Oh man, ik, ik, oh, ik kan er niet tegen. Je wilt toch werken in een fijne, mooie... Proclom. Ja, maar het is dus echt en de vloer is ook heel vuil. Maar we hebben nog geen stofzuiger gevonden. Waarschijnlijk de gasten aan de dokken die lachen nu eens heel hard met ons. Maar jongens, meisjes, alles daartussen propere moes zijn. Bon, er is iets nieuws. Het heet de krompoes. Je hebt er misschien al van gehoord en gelezen, maar het is wel een klein probleempje. Hoort het zo meteen. I got the fiber. Als ik een kerstvulling stream met een glaasje wijn. Fiber. Als ik een recept zoek met konijn. I got the fiber. Als mijn zoon zijn gamervrienden al online zijn Kies een Sony Playstation 5 Een smart tv of een laptop Voor 99 euro bij je Flexpack. Info op proximus.be Proximus Think possible Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, tot en met nu vrijdag Ons bekroonde Biocura sensitive scheersysteem Voor mannen, voor de prijs van maar 3 euro Een scherpe prijs voor een zachte huid Gladweg de beste koop volgens test koop Aldi, altijd slim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 De burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever, die wil dat er veel strengere regels komen voor mensen die op een elektrische step rijden. Schijma van het nieuws, wat is het verhaal? Ja, in gezet van Antwerpen schrijft hij dat die uh, mensen die een elektrische step hebben, dat hij wil dat die bijvoorbeeld verplicht een helm dragen en dat hij minder snel zouden mogen rijden met die step. Want nu is de maximumsnelheid in ons land 25 kilometer per uur, maar in sommige andere landen is dat bijvoorbeeld maar 20 kilometer. Hij wil strengere regels, want, zegt hij, er gebeuren gewoon veel te veel ongevallen. Daarmee. In Antwerpen gebeuren er zeven keer meer ongevallen met die elektrische steps dan drie jaar geleden. Maar ik moet er ook wel bij zeggen dat er natuurlijk ook gewoon meer mensen zijn die zo'n elektrische step hebben. Ja, dat. Dus is het ook logisch dat er meer ongevallen mee gebeuren. En de regels voor e-step zijn vorig jaar eigenlijk ook al strenger geworden. Want je moet er 16 jaar voor zijn om ermee te mogen rijden. Je mag er ook niet met twee op staan. Maar ja, Bart Wever <lacht> zegt, die regels die zijn gewoon niet streng genoeg. Ik heb nu nog nooit iemand met twee op zo'n step gezien. Oh, ik, heb, ja, ik heb dat al gedaan. Oh. <lacht> hey, op zo'n elektrische step. Ben je ja, ik ben, ik ben heel, heel onhandig en ik heb dat uh, geprobeerd, is, maar dat ging niet zo goed. En wij waren in Antwerpen, wij moesten van punt A naar punt B. En Nils zei: kom, ja. stap even stel, tussen mijn beetjes op. Wat <lacht> ja, dat mocht. Maar nu mag dat dus niet meer. <lacht> nee, ja, slecht plan. Ik heb ooit met, met zo'n elektrische step gereden, met een helm op wel. Het is wel heel leuk om te doen natuurlijk. Hè. Ja, ik vind het wel heel leuk, maar ik vind het eigenlijk ook wel terecht dat er, dat er regels komen. Mm. Want het is, wel, allee, het is wel gevaarlijk. Ik heb soms wel zoiets als ik met de auto aan het rijden ben: dat er zo uit het niet zo'n step opduikt. En dan denk ik, oeh, en vooral ook omdat er veel jongeren mee rijden. die toch nog wat moeten wennen aan het verkeer. Ik zie soms kinderen bij ons even. Heeft... Al ah, wel daarom. In het dorp. Ik, ik zie echt zo'n gasten van twaalf van of zo die met zo'n step rijden. En die wil je dan toch een beetje beschermen, hè? Die nog aan het bellen zijn intussen ook. Oh, ja. En een krompoes aan het eten zijn. Goedemorgen, morgen. Ja, lieve mensen. Als je nog niet gehoord hebt van de krompoes, dit met een C, moet je zeker even luisteren. In Nederland is, is echt al weken aan de, aan de gang Een rel over de combinatie van twee lekkere dingen, schema. Je ziet ze ook intussen op de app van, uh, van Radio 2. Vertel ons. Het ziet er ook heerlijk uit, maar het is dus een combinatie van de oer-Hollandse klassieker Tom Poes en de Franse croissant. En je vindt dat eigenlijk in bijna elke bakkerij en supermarkt in Nederland. En vorige week riep het Nederlandse tijdschrift Kijk mama, de Krompoes nog uit tot lekkernij van het jaar. Man. Het is natuurlijk vooral populair geworden door sociale media en daarom ook vooral bij jongeren. Want de ouderen in Nederland, ja, die zijn er toch niet echt zo'n fan van, die zeggen, blijf gewoon af van die klassiekers van vroeger. Een tompoes is lekker op zichzelf en een croissant, dat is Frans. En um, ja, zo'n combinatie, dat vinden ze toch niet. Dus er zijn nu echt twee kampen. De ene is er echt super, en de andere vindt het maar niks. Maar mag ik even vragen? Het is dus een croissant, want op de foto vind ik dat het lijkt dat er slagroom tussen zit, maar het is toch pudding dat er tussen zit. Ba ah, wel, maar er zijn dus sinds de start, sinds de uitvinding van de krompoes, zijn er al zoveel verschillende varianten van gemaakt. Dus het, In principe is het eigenlijk wat in, wat in een tompoes is er een laagje banketbakkersroom. Mm -hmm. Een beetje puddingachtig, maar ja. wel, wel room. En Um, maar er zijn inderdaad ook versies met slagroom gewoon gemaakt. Een tompoes origineel is met roze glazuur. En de, de krompoes is dan ook met roze glazuur. Maar je vindt dat ook met gele, groene, allerlei mm -hmm. kleuren. Je vindt dat ook met, met nootjes erop. En, en er zijn zoveel varianten op. Maar elke bakker wil de andere bakker overtreffen, zeg maar. Want ik heb het eens gegeten met zo echt boterroom of, of pudding tussen. Dat was lekker, jongens. Ja, dat is wel lekker. Oh. Ik mis ook wel een beetje die croissant. Ik vind lekker een croissant, maar bladerdeeg vind ik net, net nog iets lekkerder. Maakt dat krokanten ook. Oh, nee. Ja, maar het gaat om een nieuwe uitvinding, hè, Peter? Ja, ja, maar ik ben voor nieuwe uitvindingen. Hè. Je, je, je, niemand vraagt of jij de tomboes lekkerder vindt dan een croissant. Het, het gaat om een nieuwe uitvinding. De we gaan hem jou even laten proeven, want uh, we hebben hem hier in de buurt. <lacht> Vond wel, het, ging, het ging wel recht baf naar de maag. Het is, het is, is, wel, uh, ja. het is een ja. pittig paté. Ja. Ben je voor of tegen de krompoes? Je mag het gerust even delen. En misschien zijn er nog wel mogelijkheden te maken. Bizarre combinaties van lekkernijen. Wat zou er gebeuren als je bijvoorbeeld een éclair combineert met een, een viandel? Bijvoorbeeld? Denk er even nog voor. Ah. Goedemorgen. Alleen Peter. Ja. Peter en Ja, Als we Peter en Kim kunnen combineren Geef toe. mooie Bim Of mooie uh, ja, Keter Keter. Keter. Nou, nee. Bim mooie mooie mooie mooie mooie mooie mooie mooie mooie mooie mooie mooie mooie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 Die mag elke dag op Radio 2 natuurlijk. Dazia is Marino. Blijven toch reacties binnenkomen over de Krompoes. Dat is een nieuwe uitvinding: combinatie van een croissant en een tompoes. Holland staat op zijn achterste poten. En Mirjam is daar ook bijvoorbeeld tegen tegen die combinatie. Ja, of Lou bijvoorbeeld zegt: Ja, dat is toch een, een, een verkrachting van de croissant. Oh. <lacht> dat is um, veel. Ja. Yves zegt: Ah, oh, lekker, een worstlerken. zou ook iets leuk kunnen zijn combinatie van, uh, ja. Uh, blijkbaar worden er ook smuitenbollen met stoofvlees gegeten. Ja, dat is iets, uh, oh. dat is iets van carnaval van Aalst. Dus daar eten ze tijdens carnaval. In dus smuitenbollenkramen kun je gewoon stoovrij erop krijgen. Op zich niet zo'n groot verschil met frietjes natuurlijk. Hmm, moet je er toch aan wennen. En, uh, maar ik vind Mirjam inderdaad wel uh, de beste reactie. Ah, wel, ik ben daar vierkant tegen. Laat elk gebak in zijn waarde. Oh, maar dat je daarvoor of tegen moet zijn. Laat iedereen gewoon genieten van de zin die maar. Hoe meer keuze, hoe meer vreugd. Half zeven zo al alle nieuws uit jouw buurt. Eerst schema. Goedemorgen. De Jordaanse luchtmacht heeft de voorbije nacht met parachutes medische noodhulp gedropt in de Gaza-strook. Voor een Jordaans veldhospitaal daar. Intussen werd Gaza opnieuw zwaar gebombardeerd door het Israëlische leger. Het telefoon- en internetverkeer werd ook afgesloten. En gisteravond kon je op verschillende plaatsen in ons land het noorderlicht zien. Het was een roze gloed aan de hemel, maar die was dan wel vooral op foto's. Goed te zien. En dit is het nieuws uit Jan Buurt. 14 nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een heel goedemorgen. Er komen extra veiligheidsmaatregelen in het Antwerpse havengebied naar aanleiding van de gewelddadige overval van vrijdagavond op een depot van de douane. Dat bevestigt Port of Antwerp aan onze redactie. Twee havenarbeiders werden toen bedreigd met een mes en ze werden ook vastgebonden. Over welke maatregelen het precies gaat en waar ze gelden wil niemand zeggen uit veiligheidsredenen. In Hoogstraten aan de vrijheid heeft het gebrand in de kelder van een kapsalon. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten. Rond half acht gisteravond merkte een bewoonster van het appartement boven de kapperszaak veel rook op in de trappenhal. Jan Peraar van Hulpverleningszone Taxandria. We hebben een oproep gekregen met de brandweer voor een explosie op de vrijheid in Hoogstraten. Bij het ter plaatse komen aan de buitenkant was er niks te zien. Maar hebben we hebben dan toch de ploegen binnengegaan zijn, was er vrij veel rookontwikkeling in de hal. Dus hebben we hebben nog een verkenning gedaan naar de boven omdat er ook veel rook ging, er uh, was ook niks vast te stellen van brand. En dan zijn we uiteindelijk in de kelder terechtgekomen waar het een brandhaard was. Het was in een van de bergruimtes in de kelders van de appartementsgebouwen waar dan uh, een hoop papier aan het branden was. De schade van de brand bleef beperkt. De bewoners van het gebouw hadden ook knallen gehoord. Dat zouden lege spuitbussen van haarproducten uit de kapperszaak geweest kunnen zijn die in de kelder lagen. Of het geluid van glas dat barstte. Het gerechtelijk labo onderzoekt vanmorgen nog de precieze oorzaak van de brand. In Antwerpen hebben dit weekend iets meer dan duizend mensen deelgenomen aan de activiteiten van November Boekenmaand. Dat is het alternatieve programma van de vroegere Antwerpse Boekenbeurs. Onder meer in de bibliotheek Permeke kwamen auteurs, muzikanten en dj's langs. En dat bleek populair bij jong en oud, zegt coördinator Michael van de Bril. We hebben eigenlijk zo alle doelgroepen wel bereikt. Hè. Vanaf de kleinste kinderen die, die komen luisteren naar verhalen van Joke van Leeuwen, tot en met de wat oudere, doorwinterde de literatuur niet verder, maar ook jong. De jongeren hebben kunnen meedoen met de schrijven en leesmarathon in de jongerenbibliotheek Cubus. Dus we zijn echt van jong tot oud hebben we kunnen bereiken en zijn we ook heel blij mee. De Antwerpse boekenmaand duurt nog tot 24 november. En in het voetbal heeft KV Mechelen 1-1 gelijk gespeeld tegen Standaar. Na 20 minuten kwam Standaar op voorsprong via een vrije trap van Kawabe, Maar in de slotminuten strafte Schoofs een fout van Balikwisha af. Beide ploegen hebben dus een punt. En vooral voor KV Mechelen dat 14e staat en trainer Steven de Voer zag opstappen, is dat een belangrijk punt. Dat vindt ook interimcoach Fred van der Bist. Dat wil je zeggen als je komen we dat ook al een keer gedaan in Westerlo, uh, Ook thuis nu 2 tegen Leuven komen we terug op 1-2. Oké, okay, we maken niet die 2-2. Maar hierop standaard, op verplaatsing blijven niet geloven op tijd nog één nemen. Dat kan uh, voor een ommekeer zorgen. Dat kan een serieuze boost geven voor de jongens. Vandaag droog met wolken en opklaringen en zo'n 12 graden. En meer nieuws uit Antwerpen lees je in de app van 14 Nieuws. Er waren problemen aan Gasthuisberg in Vlaams-Brabant. Haio, hoe zit het intussen met die vrachtwagen? Ja, wel, we hebben net foto's binnen van onze correspondent, daar uh, via nieuws. Hè. Dus uh, die vrachtwagen is in, uh, intussen geblust, dat is goed nieuws, uh, maar die ligt dus uh, op zijn kant, uh, deels op de bekstrook en deels in de gracht, uh, onder de brug van Gasthuisberg, dus in de rijrichting van, uh, van Brussel. En dat betekent dat de takeling daar een heel complexe klus gaat worden, zegt het verkeerscentrum. Uh, dus dat gaat een hele tijd duren, dat komt erop neer. Hè. Dus uh, straks zal de snelweg weg daarvoor ook even helemaal dicht worden gemaakt. Maar het verkeer zal dan wel uh, via de afrit en de oprit van Gasthuisberg uh, er voorbij kunnen rijden. Dat is wel het goede nieuws. Het slechte nieuws is natuurlijk dat er al heel wat file staat. Ondertussen zie ik drie kwartier aanschuiven al op de E314 vanaf Aarschot. En dan de andere files naar Brussel. Dat valt voorlopig dik mee. Het is wel tien minuten file rijden op de binnenring rond Brussel. Uh, tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde inderdaad. Naar Antwerpen al vrij veel drukte op de E3 13, een half uur ben je kwijt vanaf Massenhoven. En aansluitend ook uh, bijna een half uur van uh, Deurne tot aan de Kennedy-tunnel op de Antwerpse ring richting Gent. Maar het goede nieuws komt van Sandra uit Nieuwpoort. Sandra, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Och, maak ons blij. Wat is er aan het gebeuren, Sandra? Ja, mijn dochter uh, is in arbeid, dus ik word vandaag voor de eerste keer Omi. Omi? Ja, dat is ja. zo het is moeilijk altijd om zeg, te zien. en in, in arbeid tussen is ze echt, echt bezig nu aan ah, het hm. persen? Ja, ja, uh, ja, ja, daar gaat ze nu naartoe, ja, klopt. Ja. Oh, Inderdaad. dan is het echt voor binnen dit en een uurtje of zo. Ja, hangt ervan af. Hoeveel uh, centimeter ja. is er? Uh, Het is meer dan drie al, denk ik. Dus die dus wordt straks mm. nog opgemeten. Dus het zal nog wel even zijn. Ik zou zeggen, hou ons op de hoogte, wie ja. weet. Hè, voor het <laughs> einde van de show... M maar Sandra, ja, dat ga ik zeker doen. het wordt een jongetje, dat weten we nu al. Um, maar ja. wanneer beslis je om jezelf omi te noemen? Sorry, ik heb je eventjes niet verstaan. Wanneer beslis je om jezelf omi te noemen en niet oma of. Uh, grootmoeder? Uh, ja, ik ben zelf nog geen 50, dus uh, ja, omi klonk voor mij wel iets. Jonger. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ik Sandra. heb een foto van Sandra gezien in de app. Ze heeft dat gestuurd. En inderdaad, als je zo bomma zou zeggen, nee, dat, dat ik, past niet bij Sandra. Het is nog, Sandra, ik ga het nog leuker maken. want ik, ik zag een foto van jou en je dochter. Ik moest even goed kijken. Wie is de mama en wie is de dochter? Mm. Ja, haar ja. <laughs> ja, Absoluut. Dat kan hij. Hè? Sandra, oh, ja, ja, ja. veel plezier daar. Fijne ochtend. <laughs>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 Killen van Adamski. Morgen erg goed nieuws over deze artiesten. Ja! Goedemorgen, morgen. Belle Perez. Ja, die komt morgen en die heeft heel heel belangrijk nieuws ook meegenomen. Sí, sí. Ja, het wordt, wordt, wordt heel mooi, Zo zo. Bon, er waren nog reacties binnengekomen over Omi. Omi is Sandra, op dit moment is haar dochter aan het bevallen. En we vroegen ons af, Omi, is dat dan de goede naam voor de oma of de boma? Mirjam van den Broek vindt van wel, zegt omi, heel mooi. Uh, ik ben ook een omi, bij mij moest het eindigen op i. Klinkt veel uh, mooier, zoals mm -hmm. bijvoorbeeld ook mamsi of mami, zeg je er ook veel. Als ja. Elsje uh, Verdegem zegt, goedemorgen, ik ben op mijn vijftigste bonnie geworden. Van vier kleinkindjes. Allee, bonnie. Tegelijkertijd denk ik, maar uh, bonnie. Ja, ik hoor ook heel vaak zo nona en nona, zo van in het Italiaans. Nee, is dat niet? Nona. No, no. no, ja. no, nee, nee. Nee, wie is bij jullie? Mami, Bompi. Nana en opa. Maar hoe moeten die kinderen dat nou uit elkaar houden? Ja, maar iedereen heeft zo zijn eigen naam gekozen, waardoor dat dan eigenlijk niet helemaal samenpast. En opa was de enige die zei, ja, doe maar gewoon opa. Een beetje, beetje van afkomst ook, uh, heeft dat ook mee te maken. Zo. Mijn, mijn ouder bijvoorbeeld zijn van het Meetjesland en dat zijn echt uh, Meetje en Peetje. Ah, okay. <lacht> ja. Dus... <lacht> zeg maar eigenlijk zo het klassieke bommen. Waarom lach je Dat hoor je toch niet meer? Het, uh, meetje en Peetje. Meetje dat jullie en... van het Meetjesland zijn. Ja, ja. Nee. Dat is echt is echt een ding is daar. Sanne, dus hm. iedereen is daar een beetje een peetje. Ja. Meetje en Peetje. Ah, hier komt nog binnen. Ben je nu met ouders aan het uitlachen, Schema. Ja. je dat hilarisch? Ik ga je zo meteen in de hoek zetten. <laughs> Ik heb hier nog moetie en ook wel mensen met Meetje en Peetje. Dus het is een ding. Maar Marnik, van waar komt hij? Korte Mark. Ah, West-Vlaanderen. Daar zeggen ze ook Meetje en Peetje. Meetje en Peetje, ja. Tussen Oost- en West-Vlaams waarschijnlijk. Kijk, dat mag allemaal. Hè. Allemaal goed. Katy Perry en Firework. Zo meteen ons Margot van de regio. Die gaat op zoek bij een bijzondere vrouw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 Work van Carrie Perry. Het is 12 voor zeven. Goedemorgen. Welkom bij Radio 2. Om het een beetje leuk te houden in de wereld is Sandra haar dochter op dit moment aan het bevallen. Sandra uit Nieuwpoort noemt zichzelf Omi, omdat ze nog geen 50 jaar is. Er komen heel veel variaties binnen. Ja, uh, wacht. Zijn er zijn er heel veel. Dus de Pipaloo of wat was Nee, Poepa. Poepa. Ah, ja, grootvader denk ik dan. Hè. Mm -hmm. uh, Omi. Moen. Ja. Meme poes. Meme Poes. Dat is wat anders dan een krompoes. Ja, maar dat, dat heb je natuurlijk, dan waar ze vandaan komen. Zo vroeger zeiden ze van, ja, Meme Molenstraat bijvoorbeeld. Ja, maar omdat... Poes zal zijn omdat ze een poes hadden. Hè. Die komt niet van de poes. Hè. Die is niet van de poes. Wacht, Anniek van Alsenooi Macht, ja. uit Antwerpen. Goedemorgen, Annie. Hallo. Hallo. Maar bij jou is het Moetie en Papilou. Maar vooral, ja. wat is, wie is Papilou? Papilou, dat is mijn man, hè? dat is de opa. Ja, okay, okay. Opa is Papilou. Maar heet die dan Lou? Ja. Of, uh? Nee, die heet niet Lou, maar de kinderen hebben dat gekozen, samen. Pa Papilou? Ja, ja, dat was een de, clown. Hebben de, de kleinkinderen het zelf gekozen omdat ze in het begin nee, nee. dat gewoon zeiden? Of je kinderen? De kinderen hebben dat gekozen. Hè? We hebben dus één keer, hebben één keer mogen kiezen zodat iedereen dezelfde naam heeft. Ja, ja. ja. Ah, oké. Okay. Papilo, Ik word er wel vrolijk van. Ik vind het schattig. Ik wil me spontaan een rode neus opzetten. Echt waar. Het, het, het is een knuffel, hè. Ah, oké. Okay. Papilo. dat is toch knuffel? Dus... Sowieso. Ik zeg altijd papilou, papilou. <lacht> het, is heer, het is heerlijk om groot. te zijn. Het voelt zo'n beetje de als Boomba. Zo. Als een figuurtje uit Boomba. Ja, oh, je dan kan. <lacht> Bomba en Papilo. Nee je ja. dankjewel. Doe vooral de groeten aan Papi dank en dankjewel voor je fijne reactie. Goedemorgen. Dag. Ja. Margot van de Regio. Ja, Margot van de Regio. Nog lang geen uh, moedie, denken we. We zien en horen haar op dit moment in de app van Radio 2. Goedemorgen. Dag Margot. Hallo, goedemorgen. Terug uit vakantie. Hoeveel restaurants heb je bezocht? Uh, veel te veel, veel te veel. Nooit maar, te veel. Dat is tof, hè? Tuurlijk wel. Maar vooral over eten gesproken. Het heeft vandaag met eten te maken. We mogen nog niet zeggen wat precies. Maar waar ga je naartoe en waarom? Ik ga het wel al zeggen. Ik ga naar Frituur, de lange friet in Gent. Uh, niet omdat ik honger heb, maar omdat de week van de friet begonnen is. Het is dus een week waar we allemaal ongegeneerd lekker veel frietjes mogen eten. Omdat uh, ja, we moeten ons Belgisch gerecht in de kijker zetten. Zeker. Maar vooral de eigenares van uh, die frituur... Die is redelijk verslaafd aan frieten eten. Doe eens, doe eens een gok. Hoeveel keer per week, per week eet zij frietjes? Elke per, dag. Per week. Uh, Sergio, de zanger, die had ooit 21 keer per week friet. Dat is echt geen mop. Dat is echt gebeurd. <laughs> per week? Per week. Echt gebeurd. Oh, maar dan eet je dat bijna als ontbijt. Ja, dat was ongeveer ook uh, wat hij deed. Oké okay, maar wacht, wacht. Sergio overklast daar wel. Dat kan ik nu al zeggen, maar toch. Ze eet heel veel fritten en ik ga jullie straks rond 10 voor 8 zeggen hoeveel precies. All right. Nu al een, een beetje. Doe haar heel veel groeten tot zometeen. meteen. van de regio. 21 keer per week. Geen land. Dat. Ga ja, naar de kapoen. Nog niet wakker, ik wankel door het huis als een stakker, maar ondanks alles haal ik mijn doel op het gevoel. Ja, ik ben een gebruiker, het pure spul dus zonder de suiker, ik giet het zwarte goud. principe niet storen maar als de koffie Het nieuwe haar dochter, is aan het bevallen in het UZ in Gent. Die wordt omi, maar er komen er nog mooie. Momo, Mummy en Puppy, Moeke en vake snappie. Het, het gaat ver allemaal. Tom de Bruin uit Brecht. Goedemorgen, Tom. Hey, goedemorgen, allemaal. Goedemorgen. Uh, een van de mooiste is binnengekomen, vertel eens. Wat is bij jou? Uh, bij mij uh, word ik uh, Bompakava genoemd door de kleinkinderen. En hoe komt dat, Tom? Ja, ja hoe komt dat? Omdat hij veel kunt, koffie drinkt. Ja, dat is een overbodige vraag, hè Peter. Er is altijd wel ergens een goede receptie bezig. Bombakava. Ja, voilà. Ik vind het fantastisch. Tom, geniet van je dag. Dank je wel voor je mooie verhaal. Fijne ochtend. Oké. Okay. Goeiemorgen. Blijf je graag op de hoogte? Net geen goud, maar toch een mm -hmm. Belgische film die zilver pakt. Of luister je liever naar hits van Pommelin Thijs?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 Wow, wat jij allemaal kan. Ik je? Heb... Ja, jij? Yeah. Die focus tijdens het gamen, die controle, dat is van wereldniveau. Euh, merci. Met jouw skills word je met VDAB zo ICT'er. Ah ja. Of laser? Oh nice. Of nee, wacht, Hoe maar? zonder ervaring, kan dat dan? Dat is zeker dat. Ontdek wat je allemaal kan. Met de begeleiding, opleidingen en jobs op vdab.be. vdab, samen sterk voor werk. Informatie van de Vlaamse overheid. Om...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 Wel, nu bij al die 10, 20, 30 tot zelfs 40% korting op heel wat verse groenten en fruit. Zoals 1 kilo verse clementines voor de knaldieprijs van maar 2 euro. Dovi, altijd slim. Dovi lanceert nieuwe trends. Kom langs en ontdek ze zelf. Nu al Black Friday deals bij Dovi. Krijg 20% korting op je keuken en een gratis vaatwas open 11 november. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België. Iskel Snow Paradise in Oostenrijk. Met Demi Lovato live op 25 november tijdens het Top of the Mountain opening concert. Iskel, skiën vanaf eind november. <truid> Het is een mooie maandag met veel krompoes, met Bompakava... ...maar ook met een nieuwe prijs voor Peter Post die jij absoluut wil winnen. Goedemorgen. Elke dag, telk voor twee. BRT Radio 2. Exact 7 uur. VRT-nieuws krijg je vanmorgen van Shema Saizai. Goedemorgen. De douane wil dringend meer hulp tegen drugscriminelen. En gisteravond was het noorderlicht te zien in ons land. De douane wil in beslag genomen cocaïne sneller verbranden. Vorige vrijdag zijn twee havenarbeiders in een douanedepot van de Antwerpse Waaslandhaven overvallen, gekneveld en met messen bedreigd. Wellicht waren het drugscriminelen op zoek naar een lading drugs die in beslag genomen waren. een goed gebeur, Het douanepersoneel is duidelijk bezorgd over de veiligheid dus. Ja, nog maar een week geleden zei de top van de douane dat de politie hun douanediensten meer moet ondersteunen. En nu gebeurt deze overval exact waarvoor ze gewaarschuwd hebben. Zeker de laatste tijd nemen ze veel drugs in beslag, cocaïne bijvoorbeeld, die worden daarna vernietigd, verbrand. Maar sommigen zeggen eigenlijk zou dat de dag zelf nog moeten gebeuren. Hoe dan ook moet er voor die hele keten dringend meer bescherming komen. Ze krijgen al bijstand van de politie, maar en dat is natuurlijk geen nieuw verhaal. Ze we zijn simpelweg met te weinig. In de Oostenrijkse bergen is een Belg van 55 die al enkele dagen vermist was, zwaar onderkoeld en uitgeput teruggevonden. De man was vorige week zondag begonnen aan een tocht door een gebergte in Tirol, maar sinds vrijdag kon zijn familie hem niet meer bereiken. Er is dan een zoekactie begonnen en gisteren is de man gevonden bij een bergrivier, na enkele nachten onder het vriespunt. Hij is gewond met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De Jordaanse luchtmacht heeft de voorbije nacht met parachutes medische noodhulp gedropt in de Palestijn. Voor een Jordaans veldhospitaal daar, dat zegt de Jordaanse koning. De voorraden in het veldhospitaal zouden bijna op zijn... ...omdat er sinds enkele weken amper noodhulp Gaza binnen mag van Israël. Intussen werd Gaza ook vannacht nog zwaar gebombardeerd door het Israëlische leger. Daar werd ook opnieuw alle telefoon- en internetverkeer afgesloten. Er waren ook zware beschietingen op Gazastad, die zou stilaan volledig omsingeld zijn. Intussen roepen alle organisaties van de Verenigde Naties opnieuw... Op op tot een onmiddellijk staakt het vuren. In Frankrijk zijn acht mensen gewond geraakt na hevig stormweer het voorbije weekend. Er waren windsnelheden tot 150 km per uur. Het stormweer raasde over dezelfde gebieden die eerder nog getroffen werden door storm Kiran. Bij dat noodweer vielen drie doden en tientallen gewonden. Tienduizenden gezinnen in Bretagne en Normandië zouden nog altijd geen stroom hebben. Gisteravond kon je op verschillende plaatsen in ons land het noorderlicht zien, door een sterke zonnestorm. Het was een roze gloed aan de hemel, maar die was wel vooral op foto's goed te zien, vertelt weervrouw Sabine Hagedoren. Meestal zien we dat noorderlicht enkel op de hoge noordelijke breedte, Noorwegen bijvoorbeeld of Alaska. Maar als er een grote zonnestorm is, dan kunnen we dat pollicht soms ook bij ons zien in Vlaanderen. Nu, in de meeste gevallen zie je dat niet echt goed met het blote oog, want ja, ons oog is eigenlijk geen perfecte lichtsensor. En een camera die kan dan wel de kleuren tonen zoals ze zijn. Dus dan spreken we veel meer over fotografisch policht. In het voetbal heeft Union de topper tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Union blijft leider met vier punten meer dan Anderlecht. Club Brugge is zevende. Doelman Simon Mignolet had toch wel meer verwacht van zijn ploeg. Maar vooral dat de jongens ervoor moeten zorgen dat we in eerste instantie op het mannetje staan. En dan moet je zorgen dat je wars vooruit, zelfs in moeilijke omstandigheden, toch nog je beste niveau had. Vooral qua vechtlust, qua mentaliteit en qua intensiteit, want je weet wat je hier gaat krijgen. Hè? Dat is geen geheim, dus dat zijn zeker dingen die we moeten verbeteren. En nog gisteravond heeft A-agent met 1-3 gewonnen bij Charverois. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Er is een plan gemaakt over extra veiligheidsmaatregelen in de Antwerpse haven. Onder meer naar aanleiding van de gewelddadige overval van vrijdagavond aan een douanedepot. En in Hoogstraten heeft het gebrand in de kelder van een kapperszaak. Een stapel papier, vatte vuur. Er wordt onderzocht of de brand werd aangestoken. Vanaf, vandaag droog met wolken en opklaringen en zo'n 12 graden. Morgen iets natter en even warm. Meer nieuws uit Antwerpen hoor je binnen een half uurtje en vind je in de app 14 nieuws. Ajo, ah, hoe gaat het met die gekantelde vrachtwagen op de E314 daar? Goedemorgen, sorry, ja, ik ben net on, uh, omgeschakeld. Geen probleem. Nou. Geen uh, ja, E314 van Limburg naar Leuven. Inderdaad, uh, nog steeds grote problemen door die gekantelde vrachtwagen. Daar staat momenteel één uur file van Aarschot tot uh, Gasthuisberg. Daar kan je nog voorbij via de linker rijstrook, maar straks gaan ze die vrachtwagen dus ook moeten takelen met een grote kraan en dat betekent dat de snelweg dan even helemaal zal worden afgesloten. Vermoedelijk kunnen de problemen daar nog een paar uur duren, dus blijf daar weg als je dat kan. Verder naar Brussel andere files, een beetje op de E19 vanaf Zemst, zie ik. En dan op de E411 10 minuten vanaf Jezus Eik. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je 20 minuten van Groot-Weygaarde tot Vilvoorde. Op de snelwegen naar Antwerpen voorlopig kleinere files te melden op de E19 naar de E17. Maar het is wel heel druk met bijna drie kwartier vertraging vanaf Herentals West op de E313. En dat is ook zo op de Antwerpse ring richting Gent hoor. Een half uur aanschuiven daar van Antwerpen Noord tot aan de Kennedy die tunnel. En tot slot, op de A12 naar bergen -op Zoom, sta je, Zoom liever, sta je ook een kwartier aan te schuiven vanaf Noord tot bij hoevenen. Hoe zou jij genoemd willen worden, Hajo? Als je ooit uh, grootvader wordt, of bomba? Ja, gewoon opa. Dat is het beste. Ja. Goeie, opa ja. Hayo. Hajo. Ja, je klinkt ook, maar dat is nu echt positief bedoeld. Is dat he? dankie, ja, dankie. Betrouwbaar en grijs en wijs. Dus een als... oké. Okay. Grijs klopt al, ja. Komt goed. Goedemorgen, lieve mensen. Ja, oma is er nog lang niet hoor. Beyoncé, je mag meedansen met Crazy in Love. Zes over zeven, het wordt een mooie maandag. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. 2 ja. Uh oh, OG big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets is fat like Tony. Soprano the rock, handle like Ben 2 I shake bony's, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing though. I sling though, if anything I bling yo. Star like Ringo, wall like a green beret. Crazy, bring your whole set. Crazy the range, crazy and deranged. They can't figure 'em out, they like he insane. Yes, sir, I'm cut from a different club. My texture is the best firm can chill. I've been dealing the chain smokers. How do you think I got the name over? I've been real, of the game's over. Fall back young. Ever since I made the change over to platinum, the game's been a wrap. One. Ja. Je mag meedoen. Crazy in Love van Beyoncé. Ja, ze blijven binnenkomen. Omi was een goed begin, maar intussen zijn er nog mensen die gekke dingen sturen. Els Velter uit Oostende. De kinderen noemen de grootouders oma en opa Josiane. Oma heet dus helemaal geen Josiane, maar de vroegere buurvrouw wel. Ja. En <laughs> opa Jozef is een beetje raar, maar we zijn het zo gewoon. Toch fantastisch. Ja, met... Ja, en de andere grootouder heet dan Oma Oma en Opa Opa. Kijk, als we maar gelukkig zijn allemaal. Hé, hey. hey, hey, hey. het maar werkt. Goedemorgen, morgen, je maandag begint. Het is maandag 6 november, lekker herfst weer. Hou er rekening mee. En onthoud dit nieuwe woord vandaag. De vlambassadeur. Het heeft allemaal te maken met de warmste week van de VRT. In die week kan hey, je wel net voor kerst, dan zorgen we ervoor dat alle kinderen en jongeren kunnen opgroeien zonder zorgen. Op dit moment in deze wereld toch speciaal, hè? Vind je niet? Ik maak mij daar grote zorgen om. Amai, Dagelijks. Wat er aan het gebeuren is in Oekraïne, in Gaza. Eh, hier heel bijzonder. Het lijkt allemaal zo evident, het is het dus helemaal niet. Maar dus, Vlambassadeur. Het klinkt een beetje als een soort warme frituursnack die wat blijft nazinderen. En dat is het ook, want de Vlambassadeur is het VRT-gezicht Zita Wouters. Goedemorgen, Zita Wouters. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Je klinkt nou. nog een beetje gefrituurd. Gaat het, Zita? Ja. Okay. <laughs> zeg, je gaat zoveel mogelijk mensen een vlammetje opspelden. Beschrijf dat vlammetje eens, Sita. Sorry, wat zei je? Dit ja. <laughs> wordt een goed Sorry. gesprek. <laughs> dat ik zeg, beschrijf dat vlammetje eens. Het vlammetje. Wel, ik moet zeggen, er zijn zes vlammetjes. En dit jaar is er een... Een heel nieuw, cool vlammetje bijgekomen. Dat is het waakvlammetje. Mm -hmm. En dat ziet er eigenlijk hetzelfde uit als gewoon de originele vlammetjes die iedereen al kent. Um, maar het is een glow in the dark vlammetje Dus het geeft licht in het donker. Dus het is een heel cool vlammetje. Leuk. ja Op, Opgroeien zonder zorgen is het thema van de warmste week. Daar gaat hij ja, over. Klap. Waar maakte jij je zorgen over toen je nog echt jong was, Sita? Oei. Oh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ja, ik moet zeggen dat ik echt niet kan klagen over... Opgroeien zonder zorg. Ik, heb, uh, ik, ja, ik leef in een warm gezin. Ik leef in goede omstandigheden, dus ik denk dat ik echt niet te klagen heb daarover. Waarom ben je zo hees? Ja, waarom ben ik zo hees? Ik ben nog niet zo lang wakker eigenlijk. <lacht> <lacht> en ik ben ook echt moe. Dus, uh... Ja, sorry. Ik had gehoopt. Ik had zo net een beetje water ook Ik had gehoopt dat Peter ging zei. Nee. Ja. We waren net bezig over uh, Omi en opie en allerlei mogelijke vormen van, uh, van grootvader en grootmoedernamen. Je had een hele mooie voor Koen Wouters. Uh, stel dat ook ja, pas op. Ik, ik kan het mij nog niet goed voorstellen. Koen Wouters als uh, grootvader. O, maar wat dacht je zo van Daddy? Zij die... Oei, oei, oei, oei. Zo, ja, Stel dat het bij jou gebeurt, wat, uh, hoe ga jij je Papa Koen noemen dan? Oei, ik weet dat niet. Opie of zo, maar toch niet Bompa. Ego. Nee, wat? Koen zou een goede Bompa zijn, vind ik. Echt wel. Ah, nee, maar Nono, Nono die zegt altijd tegen Papa Bompa om te lachen, maar dat klinkt ja. wel oud. Hè. Is dat echt? ja die dat is echt die noemt die hele tijd bombaar. oh als Koen oh. volgende keer komt dan ik grof ja en nee, ik vind het gezellig <lacht> nee het mag niet van mij nee het mag niet van mij. en doe hem zeker veel groetjes hè maar vooral de warmste week met een glow in the dark vlammetje zelf met vlambassadeur Zita Wouders. al daarover op www.warmsteweek.be. Zita veel succes ermee fijne ochtend hè Dankjewel. dank je wel dank Zita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 Ik voel connectie, vind je cute en sexy en me. Nee. jij hebt mij veranderd, je aderen en je handen. Ik hoef niemand aan. zijn de deurbel. Blijft hangen. Ja. Oh ja wacht even Post. Hey. Wat zit er deze week in het gouden pakje van Peter Post, waar je een heel jaar deugd kan van hebben? Het het enige wat je moet doen om dat binnen te halen is die brievenbus inschrijven. Doe dat even op radio2.be. Klik daardoor naar Peter Post. En zorg dat je klaar staat nu woensdag om 20 voor 8. Dan stuurt Peter Post Kenny onze postbode met een gouden pakje. Uh, heb je al gezien wat de prijs is? Nee? En nog niet gezien? Nee, ik heb okay. niet gespeakt, dus ik ben eigenlijk ook heel benieuwd. Ah, oh, dat kan je gezellig meeralen. Dat zou het kunnen zijn? Ja, ja, stop mm -hmm. hoor. Raad gerust mee wat die prijs is, lieve mensen. Ik laat jou zo meteen iets horen. Je kan het ook zien in de app van Radio 2. Uh, doe een gokje in onze app. Maar pas op, als je het juist hokt, win je die prijs nog niet. Ah nee, zo werd het niet. Dus, wat kan je winnen? En ja, het is goed voor een jaar lang. Luister en kijk even mee. I want to break free Ja? Wat denk je? Ja, een wasmachine zou nu zo voor de hand liggend zijn. En een droogkast. Mm, van alles. Daar is het er niet zo ver naast maar je hoort het nog voor half aart. Deze week op Radio 2 BnBn, de nieuwe digitale radio. Radio 2 BnBn Evergreen 1000. Een gloednieuwe lijst met de mooiste liedjes die al heel lang meegaan. Ze zitten al decennia in ons collectief geheugen, worden al generaties lang meegezongen en zijn 100% futureproof. Radio 2 BNB Evergreen 1000. Deze week, elke weekdag vanaf 12 uur op Radio 2 BNN BNN. Exclusief op DAB+ en VRT Max. Mini Max.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 Bespaar je geliefde de zorgen en kosten van je afscheid. Dat kan met een Dela-uitvaartzorgplan. Dela, zo zorg je voor elkaar. Bereken vrijblijvend je premie op dela.be Het Dela-uitvaartzorgplan is een levensverzekering tak 21. Een Samsung Galaxy A54 en oortjes voor 9 euro bij Proximus. Amai! Amai! Dat valt mee, voor 9 euro zelfs geen 10. Amai! Dat valt mee, nooit meer op 1. Kerosine, champagne of iets lichters. Kom pak snel al uw maten mee. Het is tijd om te gaan showen met de Galaxy in de car. Samsung Galaxy A54 en oortjes voor 9 euro bij mobiel abonnement. Info op proximus.de Proximus Think Possible. VRT1 en Radio2 presenteren Night of the Proms in het Sportpaleis. Het jaarlijks hoogtepunt van klassiek en pop met dit jaar Toto. Anesthesia.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 Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per la Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Daar is die hoor, de kandidaat voor vanmorgen, Jos Herman zei Tremelo. Jos, goeiemorgen. Goeiemorgen, morgen, familie. Oh, goeiemorgen. Dat is mooi dat wij samen familie zijn. Dat klopt ook ja, ja. eigenlijk wel een beetje, nee, Jos, de grootste. Dat staat dat uh, Radio 2, de grootste familie van Vlaanderen. Nog altijd. Absoluut, ja. En dan moet jij mijn kozijn zijn, Jos. Ja, dat is goed. Peter. Ben dan ik u niet? heerlijk. Zeg, ja. Jos. <laughs> Zometeen start de klok van Punto Punto. Je krijgt vragen, Eén letter van het antwoord, vul aan. En bij drie juiste antwoorden wil je een exclusieve morgen Morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. Kom op, en onkel Jos. <laughs> We beginnen vanmorgen met de Upsilon. Gaat die? Welke Upsilon is de Japanse munteenheid? De Welke Z is een windrichting waar het lekker warm is? Zijden. Welke A is zuur en kan je gebruiken om te koken of om te poetsen? Awein. Welke B is een gemeente in de Kempen en doe je wanneer je van iets echt spijt hebt? Oei, dat heb ik het niet verstaan. Uh... Ach, Ach Geen probleem, we gaan even overlopen. Je hebt lekker gespeeld. De Yen was inderdaad de Japanse muntinheid. De, het zuiden, daar is het lekker warm. Als het mee zit... En dan de A, zijn, zuur om te koken of om te poetsen. Ook heel veel mensen die het gebruiken. Conto, En dan de B, is een gemeente in de Kempen en doe je wanneer je van iets spijt hebt. Dat was balen. Ah, Mooi niet doen hè, kameraad? Yes. Die zijn heel binnen. goed, heel goed. Veel plezier ermee. Fijne dag, Jos. Dag, Jos. Ja, dank je wel. Daag, Punt dag, Punt dag, Punt dag, Punt dag. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen Morgenmok. Binnen is belangrijker dan deelnemen. Hit the ground West of Redbox. Minimax. Minimax. water waterontharders. Is die, uh, op dat noorden ligt tenminste, zou het al weg zijn? Ik had even een vraag naar nou, Weerman Bram. Weerman Bram, goeiemorgen. Goeiemorgen. Is het al weg het ja. noorden ligt? Goh, uh, moeilijk uh, moeilijk in te schatten of we het vanavond nog gaan kunnen zien. Maar overdag dat zien is heel erg, heel erg moeilijk natuurlijk. S'avonds had je het Gisteravond, maar het is fotografisch Noorderlicht. Hmm. Dus dat wil zeggen dat je toch een, een cameratoestel nodig hebt en dat je, dan nog meet, je moet nog weten wat je doet ook met dat toestel om dat Noorderlicht te, te kunnen zien. Ja, ja, dus... en kan je toch even goed een foto googelen, hè? <laughs> eigenlijk wel, ja. Allez, eigenlijk sorry. Wel. Okay, ja, kijk maar even naar vandaag. Wat krijgen we dan weer, man, Bram? Wel, van vandaag, maar ook de, de rest van de week zijn er eigenlijk twee constantes en dat is enerzijds de temperatuur. Die ligt altijd zo ergens tussen 10 en 12 graden als maximum temperatuur. En ook de wind is helaas weer een constante deze week. Elke dag krijgen we wel zo'n 4 à 5 Beaufort. Vandaag is dat met windstoten tot 60 kilometer per uur. Dus opnieuw, ja, vrij winderig weer. Starten doen we op dit moment in het centrale gedeelte en in het oosten van het land droog, met een paar mooie opklaringen. In west en in Oost-Vlaanderen. Daar zijn er op dit moment al heel wat buien. En die nemen ook zo nog net het noorden van Antwerpen mee. Dus uh, wisselvallig weer daar. Nu in de loop van de dag, zo ergens tussen 12 en 4 uur. gaan die buien ook verder het binnenland intrekken van west naar oost. Dus winderig en wisselvallig weer. Ook uh, vanavond en vannacht zijn er nog wel een paar buien. Vooral dan aan zee en in de Ardennen. Minima van 4 tot 9 graden. Ja, en ook morgen uh, krijgen we toch wel een paar buien over ons heen. De meeste buien die zijn opnieuw voor de kust en voor de Ardennen. Mm -hmm. Vrij veel wind dus, 11 à 12 graden. Op woensdag eerst droog weer met wat zon, dus daar kijken we naar uit. Maar dan na de middag gaat het opnieuw regenen en ook de rest van de week ziet er maar winderig en wisselvallig uit. Ach, maar kijk, het is herfst. Dank je wel. Een jaar lang, maar wat zou het kunnen zijn? Brigitte Janssen uit Dendelee, wat denk je dat het was? Goedemorgen, ik heb klusjesman doorgegeven. Een jaarlang klusjesman, goed idee, man oh, is. Maar. Oh, ik heb dromervak. Helemaal, nee, Brigitte. Heb je al ingeschreven voor Peter Post? Ja, ja, ja, ja, ja. Goed zo. 20 voor 8, woensdagochtend, hou je klaar. Nee, ik kan nog even de tip laten horen en zien: dit was de tip: I want to break free! I want to break free! Yeah. Ja, wat is het nu precies geworden? Uh, je dacht een wasmachine en een droogkast? Bijvoorbeeld, ja. Nee, het is, uh, het, het is top hoor. Het is echt heel mooi. Onze polsbode Kenny uit Buggenhout, die brengt dat pakje van uh, Trixo, nu woensdag om 20 voor 8, naar jouw brievenbus. Er zit nog veel meer in. Oh ja. Je krijgt een jaar lang poetsproducten. Van, wow, wow, wat moet ik dan zelf, moet ik zelf poetsen en zo? Ja, maar je krijgt er ook een heleboel high-tech poetsapparaten bij. Die is echt een moeite. Kijk eens even op onze Instagram. Daar zie je bijvoorbeeld een systeem waar je ruiten kan mee poetsen zonder dat die strepen aanlaten. Wow. Is bijna met een ingebouwde kabouter die, die alles uh, proper likt. Oh, dat is super, want dat is moeilijk, hè? Ramen poetsen. Uh, waar? Ramen poetsen zonder strepen, alleszins. Zonder strepen, ja. Is dus, check het even allemaal. Het is een beetje toch win for life voor één jaar lang. Je wil dat? Je leven wordt helemaal anders. Wow. Radio2.be. Kleren op de neus van Peter Post en win. Zeg, wat een lijst. Het lijkt zowel het winkeltje van Rad van Fortuin vroeger. En wel dat, ja. Trixo. Sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trixo.x.be. Schrijf hem die rijden bus en Peter post die klaar de klus goedemorgen morgen From my head to toe, I want the world to know I love a I love her, need her Give me so much of this She's alright She's got what it takes She's got what it takes And with me she really raise Well, oh, now she's my cutie My tooty footie My heart, my love My bathing beauty She's all right. She's got just what it takes She's got what it takes And with me she'll really raise Altijd goed je, om even je tong los te doen. Rietpetit van Jackie Wilson. Zometeen het nieuws uit je buurt. Veertien is nu met schema. Goedemorgen, de douane wil in beslag genomen cocaïne sneller verbranden. Vorige vrijdag zijn twee havenarbeiders overvallen, wellicht door drugscriminelen die op zoek waren naar drugs die in beslag genomen waren. Het douanepersoneel is dan ook heel bezorgd over hun veiligheid. En de Jordaanse luchtmacht heeft vannacht met parachutes medische noodhulp gedropt in de Palestijnse Gaza-strook voor een Jordaans veldhospitaal daar. Intussen werd Gaza opnieuw zwaar gebombardeerd door het Israëlse leger. Er zijn ook weer twee vluchtelingenkampen gebombardeerd, daarbij zijn 53 mensen gedood. En dit is het nieuws uit jouw buurt. VT Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een heel goeiemorgen. Je hoorde het al van Shema. Onze douane wil in beslag genomen cocaïne in de Antwerpse haven sneller verbranden. Dat zegt de administrateur generaal Christian van der Waarden. Vrijdag zijn twee havenarbeiders in een douanedepot van de Antwerpse Waaslandhaven overvallen, gekneveld en met messen bedreigd. Dat was niet het eerste geval van bedreigingen en van geweld daar. Gisteren liet Port of Antwerp al weten dat er een plan is gemaakt over extra veiligheidsmaatregelen, over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 Niks te zien, maar we hebben dan toch uh, dat binnen gegaan zijn, was er vrij veel rookontwikkeling in de hal. Dus hebben we nog een verkenning gedaan dat de bovenverdieping, omdat er ook veel rook ging. Uh, dat was ook niks vast te stellen van brand en dan zijn we uiteindelijk in de kelder terechtgekomen waar het een brandhaard was. Het was in een van de bergruimtes in de kelders van de appartementsgebouwen, waar het dan uh, een hoop papier aan het branden was. De schade van de brand bleef beperkt, er waren ook geen gewonden. Het gerechtelijk Labo onderzoekt vanmorgen wel nog de precieze oorzaak van de brand. Wie met de auto van Antwerpen naar Wommelgem moet, kan tien dagen lang heel wat hinder verwachten. Dat komt door werken aan de N116 in Deurne. Het wegdek krijgt er een nieuwe laag asfalt. Dat gebeurt in drie fases. En de bedoeling is om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zegt Stefanie Nagels van wegen en verkeer. Tijdens die eerste twee fases volgt het gemotoriseerd verkeer richting Wommelgem een omleiding via de Florent, Pauwelsleij en de Gerenthalsebaan. Tijdens de derde fase geldt er geen omleiding en kan het doorgaans gemotoriseerd verkeer versneld passeren via telkens één rijstrook. De fietsers en de voetgangers die ondervinden geen hinder en tussen fase 2 en 3, dat is van donderdag 9 november tot dinsdag 14 november, is er helemaal geen hinder voor het verkeer. De werken zouden volgende week donderdag op 16 november helemaal klaar moeten zijn. En in het voetbal heeft KV Mechelen 1-1 gelijk gespeeld tegen Standaard. Na 20 minuten kwam Standaard op voorsprong via een vrije trap van KWB, maar in de slotminuten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 Droog vandaag met wolken en opklaringen en 12 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws de problemen op een maandagochtend, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, dus die E314, dat is uh, ondertussen meer dan één uur aanschuiven. Al zien we door die gekantelde vrachtwagen bij Gasthuisberg Het verkeer staat zo wat goed. Uh, staat ongeveer stil vanaf aarschot. En het wordt daardoor, omdat mensen aan het omrijden zijn, natuurlijk ook al vrij druk op de andere wegen naar Leuven. Dat is bijvoorbeeld zo op de N2 die van Diest naar Leuven loopt. Daar is het een half uur file rijden. Vanaf uh, Leubeek of Sint-Joris-Wingen, zoals je wil, helemaal tot op de Stadsring van Leuven. Hou daar rekening mee. Verder, de andere files naar Brussel, dat is uh, vooral op de 1.19. 20 minuten vanaf Zemst, een kwartier vanaf Overijse zie ik. De andere files naar Brussel zijn beperkt tot 10 minuten. Uh, dan de Binnenring rond Brussel, daar vertraag je ook 10 minuten van... Uh, even kijken, Itere tot Woutersbrakel. En verderop, 25 minuten toch van grote bijgaarde tot Vilvoorde. Komt ook door een ongeval bij Grimbergen. De Buitering, daar sta je een kwartier in de file van tot vuren. Verder dan op de E40 naar de kust. Daar moet je even voorbij aalst opletten voor een ongeval op de linkerrijstrook. Er staat een kwartier file daar. En dan naar Antwerpen is het, ja, zoals altijd, erg druk op de E313. Je verliest drie kwartier vanaf Herentals West. De andere files naar Antwerpen zijn voorlopig niet langer dan een kwartier. En dan de Antwerpse ring dan richting Gent. Daar gaat het een half uur langzamer van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. En tot slot in Oost-Vlaanderen heel wat drukte op de N. 42 van Zottegem naar Wetteren. Van Oosterzeelen tot aan de opritten van de E40 sta je bijna een half uur in de file. Oh, mensen die zich altijd een beetje afvragen, moeten wij ons dan telkens opnieuw inschrijven voor Peter Post? Nee, één keer is voldoende, Irma. Moet je gewoon even doen. En die poetshoopspullen, mogen we die dan ook houden? Ja, die mag je houden. Vierlijk. Maar wel een jaar lang poetsmateriaal. Uh, Heerlijk toch, hè? Wat is dat? Uh, afwasmiddel, dat soort dingen. Ja, dat gaat natuurlijk wel opnaaien. Dat is, is wel. Doen Radio 2.be Ondertussen bij de bank. Dag Bart, hey. welkom bij Fintro. Merci dat ik zo snel mocht langskomen. Maar met plezier, kom gerust binnen. Ja, maar ga ik straks ook gerust weer buiten? Maar natuurlijk. Ik heb wel heel wat vragen. En ik heb tijd gemaakt voor heel wat antwoorden. Oh Mijn dat is tof. Nee, nee, dat is dichtbij bankieren. Intro.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 Tijdens haar gloednieuwe magische show. Camille, op zaterdag 4 en zondag 5 mei in het Sportpaleis. Tickets via clubcamille.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2. Radio 2, je goeiemorgen morgen. Jouw goeiemorgen telt voor 2. Radio 2. Kim van ons? Ja. Oh. ja. Gaan ze thuis niet graag horen? Ten sharp, nieuw. Goedemorgen. 18 voor 8. Mensen nu wel aan de brievenbus staan, let op: het is pas woensdag en in west Vlaanderen is code geel afgekondigd. Gaat dat weer druk worden? Wat een stormweer was dat tijd geleden. Uh, ook straf: meteoren in het sportpaleis. Vond ik heel indrukwekkend. Als ik die beelden zag, de foto's, en hij gaat het nog eens doen, hè. zaterdag 1 november 2025 doet hij het opnieuw. Goed gedaan. Hij heeft het laten weten wat hij er nu eigenlijk van vond, van zo ja, de dag daarna of twee dagen daarna, hoe is dat? En hij liet me weten. Goedemorgen Peter en Kim. Uh, het Sportpaleis was de max. Het Sportpaleis was echt, echt, echt de max. Ik uh, heb me wel echt nog nooit fysiek zo vermoeid gevoeld. Maar dat komt, om heel eerlijk te zijn, puur door de stress van een eerste dag. Het was jaren geleden nog eens zo zenuwachtig. Was en dat heeft er wel ingehaakt. Dus de eerste dag was een beetje stressy. Het leuke aan het Sportpaleis in ons geval was dat we er twee mochten doen. Dus die tweede dag was zonder stress. Was gewoon genieten. Uh, van seconde 1 tot, tot de laatste seconde. Uh, ja, het was eraf. af. Het is er misschien nog steeds af. Ik hoop dat het al uh, terug vastgemaakt is. Maar ik veronderstel het wel. Het uh, was puur geneden. Het was echt oprecht puur geneden. Toch straf, eigenlijk, wat hij doet, hè? Had toch ook een storm daar. Maar ja, dat is wat dat twee kan... jaar geleden pas een. Uh, ja, het is echt een echte doorbraak. Dus en nu al in dat Sportpaleis. Indrukwekkend. Margot van de Regio. Ja, Meteor heeft geen tip voor Margot, maar wel voor twee hete beren. Die hoor je zo meteen. Maar op dit moment, letterlijk hete beren. Want wie is die vrouw die al dertig jaar lang elke dag friet eet? Goedemorgen Margot van de regio. Hallo, goedemorgen. Ja, het... Ik ben zelf ook al frieten aan het eten. Ah, ik zie jou maar... staan in ja. de frituur in Gent daar. Prachtig. <laughs> ja, ik sta in de lange friet in Gent, inderdaad. Dat is de frituur van Goerbet Setinkaya. En je zegt het zelf. Goerbet, jij eet elke dag, elke dag frieten. Dat is niet te geloven, maar dat klopt. Elke dag. Maar dat kan toch niet? Ja, ik eet ook andere dingen, gevarieerd natuurlijk. Maar elke dag eet ik mijn lekkere verse frietjes. Maar, vroeger deed je het zelfs twee, twee keer per dag? Dat klopt, twee keer uh, uiteraard. Maar nu door mijn kinderen die soms een beetje zeggen van dat ik ermee moest stoppen, dat ik het moet afbouwen, ben ik uh, principeel één keer, per dag aan, één keer per dag aan te eten. En is dat dan echt zo een hele pak met saus en met, met vleesjes en zo bij Of Hoe moet ik me dat voorstellen? Dat zijn mijn verse frietjes met heel veel zout, mayonaise, stofrijsals. Vroeger was er ketchup ook erbij, maar nu allez, ketchup eet ik ketchup wat minder graag. Niet dat ik het niet mag, maar gewoon ja, een beetje variatie natuurlijk. En mijn lekkere vegetarische bitterballen erbij. Ja, dus altijd vegetarisch, geen vettige vlees? Um, ja, ik ben geen vegetarische, maar ik ben echt dol op de vegetarische snacken die we hebben. Sinds dat ik dat ontdekt heb, is dat mijn favoriet erbij. Ja, alle remmen los sinds dat moment. Maar hoe begin je daar dan mee? Elke dag frieten eten. Op welk punt is dat dan begonnen? Han, eh, allee, eh, mijn mama zegt dat, het, eh, dat ik sinds mijn negen jaar ben. Allee, als kind, eh, herinner je ook niet alle details natuurlijk, was ik waarschijnlijk een moeilijke eter. Eh, omdat mijn mama dacht van ze gaat uit ik gaf ze altijd toe en eh, deed ze mijn goesting. Dan bakte ze frieten. Of we hadden een frituur. Eh, ik woonde in Brugsepoort. Een kotje, een heel bekende frituur. Daar kochten ze mij ook altijd frieten. Ik was altijd allee, ja, een uitzondering. Mijn andere broers en zussen, ze eten eigenlijk alles. En mijn ouders ook gezond, alles eigenlijk. Maar ik ben zo, ik mag niet alles. Of ik eet gewoon ja, frieten, ik doe mijn passie. Oh, je passie je moet je zeker onderhouden, dat is heel belangrijk. Maar wat zegt de dokter daarvan, elke dag frieten eten? Goh, ik heb gelukkig, ik ben er bijna veertig, geen gezondheidsproblemen. Ik ga niet heel veel naar een dokter. Maar ik heb een paar keer allee, onderzoeken laten doen, omdat ik een bezorgde mama heb die zei, ja, dat is niet ...gezond moet mocht dat niet doen. En nou, trouwens, frieten is niet ongezond. Het zijn vezels die erin zitten. Maar natuurlijk, ja... ...het, ja, het zijn nog andere ongezonde dingen zo. iedereen doet wat hij wil. wilt. Ik rook niet, ik drink niet. Allee, ja, het smaakt mij en dat is het voornaamste. Dat is zeker het allerbelangrijkste. En je raakt dat dus echt niet beugig eten. Elke dag frieten? Maar nee. Elke dag is dat zo anders. Allee, het smaakt mij anders. En als ik dat puree allee, erin smaak... ...en dat krokante hoesje eruit... Allee, Super. Maar nou, Goerbert, als ik je krijg. hoor praten, ik, krijg, ik heb er kei veel zin in. En fritten op dit tijdstip van de dag, echt het smaken mij. Ik vind het super lekker. Ik ga er hier nog eentje nemen. Hup. Op week van de frit kan alles. Dan mag je op elk tijdstip fritten eten. Dat staat zo in het reglement. De week van de frit is deze week. We moeten er trots op zijn. Maar elke dag, hè. elke dag. Zometeen kun je de beelden ook zien bij ons op onze Instagram. En tussen een beetje lekker maken. Ja, zin in hè? Ik kan bijna ruiken. Het is waanzin, maar wel elke dag. Ja, het zijn toch maar vezels, toch heerlijk? Ja. Fantastisch. De beste Sexo Beat van Alexandra Steen. Goedemorgen. Het is tien voor acht. Goedemorgen. Morgen luister je op Radio 2. En met dit soort vervelend weer, dan wil je toch gezelligheid op je radio. Dus kom er een beetje dichter, want deze gezellige ochtendshow. Dat ruikt nog een beetje naar frietjes. Een klein beetje zo. Eh, uh, Ja? Ja, vind ik wel zo. Bij mij was het al weg. En wij, het zit nog een beetje in de neus. Maar jij bepaalt vanmorgen welke goede Nederlandstalige song absoluut. In de laatste show moet van Like Me in het Sportpaleis. Dat kan, vanaf zaterdag 13 juni, dan zie je en hoor je het. En deze twee hete beren zijn er dan ook. Goedemorgen, dag, uh, Like Me acteurs Maxim Stojanak. en Danny Dorland. Hallo! Goedemorgen. Maar ja, wow, waar die traductie, denk je wel? Ja, Danny, weet jij wat een hete beer is? Uh, is, het een, is het een soort patatje met.? Uh, nee? Oh. <lacht> <lacht> Wat? gaat er Ja, we hebben een, wij hebben een berenhap in Nederland. Ken je dat? Ah, ja, ja, ja. ja, dus, ja dat is ook een, een frituursnack. Ja, ik moet creatief zijn, hè, want ik hoor hier soms gekke woorden. Dus. Ja, dat is waar. Absoluut. Een hete ja. beer is gewoon een hete hunk, denk ik toch? Een, hete, een, een mooie man. Een mooie eigenlijk. Dus, nou, uh, oh, dat is, nou, dat is. Een lekkere tijger. Ja, maar, is dat een, een goede friet? Ja, zeg ik wel een goede frituursnack. Een hete beer, alstublieft. <lacht> ja, toch. We pakken het mee in deze week van de friet. Maar vooral, uh, Danny, jij bent Scott in, uh, in Like Me. Maxim, jij bent Vince in Like Me, in de serie. Alle twee hebben jullie met Camille aangepapt in uh, de serie. In de serie. <laughs> hebben jullie in het echte leven elkaars liefje ook al afgepakt, Danny? Ik denk dat we vrij goed kunnen communiceren. Ja. <laughs> communiceren of combineren? Nee nee, nee, nee, communiceren is altijd een hele mooie, netjes communicatie tussen ons. Ja. Zeker en vast. Nee. Maar vooral, jullie hebben de luisteraars van Radio 2 nodig. Maxime, vertel eens. Ja, klopt. Uh, wij komen hier met een speciale winactie. Um, zoals je, u, je er net zei... Um, de mensen die kunnen tickets winnen door hun favoriete nummer, Nederlandstalige of Vlaamstalige klassieker, uh, in te zenden die zeker moet gezongen worden in ons allerlaatste optreden. staat nu op radio .we. Als je daar even doorklikt op de neuzen van alle acteurs van, uh, van Like Me, kun je meedoen. Wat is jullie, wat is jullie absolute favoriet, Danny? Oeh, ik denk dat ik. Oh, ik vind het heel moeilijk. Ja, ik, uh, vind, ik wou dat ik jou. Was. Ja, ik zat er ook oh, aan te denken. Ik wou dat ik jou was. Van. Uh, Scott en Jamie. En, Jamie. en ook van Ja, het origineel van de en ah, ja, de, ah, de Munich. Is dat ja. van Akten en de Munich? Nee, ja, nee. Oh, ja. Van Veldhuis ja. en Kemper. Ja. Dat waren ze. Ja, ja dat zijn ze. Ja, dus die, die zal er waarschijnlijk gewoon in zitten dan. Dat weten we niet. Dat weten jullie zelf nog niet. Als er mensen zijn die het veel inzenden, dan uh, fingers crossed. Ja, dus kies Radio 2be kan je misschien met het hele gezin naar het concert. DJ Kim de Brie, die belt jou vanavond na 6 uur op in Radio 2. Bene, Bene. Uh, nu, Danny. Meteor, de artiest. Jullie zijn gaan kijken hè, van het weekend. Ja, we zijn gisteren. Heel goed. We zijn gisteren, ja? ja. eergisteren. gisteren. Die heeft een half jaar niet gedronken voor zijn sportpaleisconcert. Hoe zit het met jouw voorbereiding? Nou, ik drink niet. dus oh. uh, hey, uh, Dat is een Schijnke flinke voorbereiding. Jij drinkt al een paar jaar niet. Dat is wel handig. Nee. Jij mag ze. Ik, ik heb gisteren nog een rood wijntje gedronken. Oei, wel. Oei, oei, oei. Nee. Nee. Wat dat nog ga geven. Nee, nee, <laughs> nee. Dat gaat niet goed komen. Uh, nee, ik ben niet zo, uh, zo gedisciplineerd als Meteor. denk ik. Maar ik drink ook bijna nooit. Echt ook heel zelden. Maar wij sporten wel allebei heel graag. Ja. En, uh, ik, heb, ik zit er liggen een maandje uit. Want mijn wijsheidstanden die zijn er net uit. Dus, uh, en hij, heeft, hij is echt goed bezig. Dus, ja, ik uh, doe mijn best. Ik moet er terug in. Ik moet uh, deze boy uh, <laughs> Dat is niet eerlijk, hè? jongens. meteoren Wist dat jullie er waren en dat jullie binnenkort ah. in het Sportpaleis staan. En Daarom heeft hij een, een klein berichtje achtergelaten. Oh. Luister even mee. Een tip voor jullie als je optreedt in het Sportpaleis. En als ik uh, Maxim en Danny een tipje mag geven, dan zou het gewoon zijn genieten. Iedereen zegt dat altijd, maar probeer te genieten. Maar dat is niet gemakkelijk, omdat je met zoveel bezig bent in je hoofd. Uh, maar probeer dat toch maar. Uh, ja, dat is eigenlijk de enige tip die ik uh, kan geven. Maar, dat is dat keiliefd. Keiliefd. Maar dat is ook wel echt, hè? want in de voorgaande sportpaleizen... Ik, ik kan me echt herinneren dat, dat dat echt wel even moeilijk is. Er gebeurt zoveel. Er is best wel pressure op jou. En veel stress waarschijnlijk. je. Ja. ja, en pas in de latere shows ga je denken... Ja. Okay. Het is Het Echt moeilijk om in het begin, omdat je, je komt op dat podium en je ziet 20.000 mensen. Ja. En dat overdondert je zo hard. Uh, maar ja, dank je meteen. Hoor. Het was fantastisch trouwens op het Indrukwekkend. Hè. Vier Sportpaleisconcerten in het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 januari. Straks zien jullie live een, een heerlijke klassieker Ik voel me zo verdomd alleen van Danny de Munk. Yep. Uh, kennen we origineel natuurlijk. De film Siskel had uit de Raad, jaren 80. Uh, alle fans die smeken om een Like Me film. Er is zelfs een Facebookgroep, et cetera. Oh. Maxime, je hebt letterlijk gezegd een tijd geleden... Letterlijk. <lacht> Wacht, maar dit zei je letterlijk. Voorlopig zijn de slotconcerten het laatste wat we gaan doen. Voorlopig. Ja. Pogen ja, we in daar iets uit afleiden? Ja, nee. Het, is echt wel, het concert is wel echt het allerlaatste wat er ooit gaat komen van Like Me. Uh, voor zover ik weet, um, is het echt na de concerten... Is het, gedaan met Like Me. Tenminste... Voor zover hij weet, zit het is veel... Ja. Daarop... ja, maar nee, wij, weten, wij weten zo weinig. Wij weten niet eens welke nummers we gaan zingen binnen twee maanden. Nee, want dat gaat de luisteraar bepalen. <lacht> voilà. Kies die song dus. Radio 2.be, klik op Like Me. En misschien ga je met uh, het hele gezin naar de voorlopig laatste Like Me concerten. Ja. zalig, hè. Zou je niet voor openstaan als ze vragen voor een film te maken? Ik denk zeker wel. Ik denk dat, je, dat Als, als dat kan geregeld worden, laten we dat regelen. Daar denk ik dat ik daar niet, ja, geen nee tegen kan zeggen. Ja. Twee hete beren, komt sowieso. Ik Zo weer. Er komt twee expertise Na acht uur mogen jullie zich klaarmaken om te gaan zingen. Dankjewel, Maxine. Dankjewel, Denny. Jullie in de Sculptura, ook een grote. Een ongeval is zo gebeurd, Een naam, al mijn Zag nog nooit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 Opnieuw kan zingen Mooi, leven is mooi Zolang er zon, muziek en kinderen zijn Mooi, leven is mooi En die moeten natuurlijk bij al die Like Me concerten Radio 2.e. daar moet je zijn Kom Blackmond ontdekken bij Chateau Dax De hele maand november onweerstaanbaar Italiaans comfort en design Met kortingen tot wel 50% Alleen bij Chateau Dax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 Nu nee? bij Impermo. Laminaat vanaf 11,99 euro. Kom snel langs bij een toonzaal in jouw buurt. Tegels. Parket. Impermo. Minimax. De compacte wateronthaarder die al je toestellen tegen kalk beschermt. Minimax. Van je waterkranen tot je wasmachine. Minimax. En je koffiemachine tot je douchekabine. Minimax. En dat alles zonder elektriciteit. Wil je weten hoe het werkt? Ga naar minimax.be. En wie zingt er zo meteen allemaal mee met ik voel me zo verdomd alleen? Wel, jij misschien en jij misschien het gebeurt allemaal meteen na 8 uur. Elke dag voor ons weg. Weer te rajo twee. VRT, exact 8 uur en 14 uur krijg je van Schema Sai Sai. Goedemorgen, het douanepersoneel is bezorgd over hun veiligheid en wil sneller drugs verbranden. En in Gaza zijn opnieuw vluchtelingenkampen gebombardeerd, er vielen tientallen doden. De douane wil in beslag genomen cocaïne sneller verbranden, dat zegt de topman van de douane, Christian van der Waren. Vrijdag zijn twee havenarbeiders in een douanedepot overvallen, gekneveld en met messen bedreigd. Waarschijnlijk waren er drugscriminelen op zoek naar een lading drugs die in beslag genomen waren. Volgens Van der Ware moeten de drugs de dag dat ze gevonden worden ook meteen verbrand worden. In Nederland lukt dat wel. Waarom? Omdat men in Nederland uh, nu, ik noem dat nu, beschikbare verbrandingscapaciteit heeft. Dus met andere woorden, de Nederlandse douane die onderschept uh, die cocaïne en dan doen die, die de conditionering. En dan hebben zij voldoende mogelijkheid bij verbrandingshulp hm. om die onmiddellijk te kunnen... In Vlaanderen zijn er drie verbrandingsovens die drugs kunnen verbranden. Volgens Zorgneticuro is het voor veel ziekenhuizen niet haalbaar om tijdens de winter asielzoekers op te vangen. De ziekenhuizen kregen van minister Frank van den Broeke de vraag of ze nog plaatsen vrij hebben in leegstaande afdelingen of gangen. De federale regering zoekt veel extra opvangplaatsen om te voorkomen dat er opnieuw asielzoekers op straat moeten slapen. Maar binnen Zorgneticuro, dat een groot aantal ziekenhuizen bundelt, is er heel weinig plaats over en ook geen personeel, zegt Margot Lut. Ik denk dat de ziekenhuizen zich vooral moeten kunnen focussen op hun kerntaken. Die zieke mensen verzorgen en bestaan voor de winter. Dat betekent vaak ook in de ziekenhuizen dat we aan een hoog tempo gaan moeten werken, omdat er meer infectieziekten zijn dan in andere perioden van het jaar. We hebben ook de kampen met personeelstekort, dus ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat we ons daarop kunnen focussen. En vanzelfsprekend, als er gebouwen zijn die vrij staan, Aha. dan moet dat kunnen, maar ik denk dat dat toch heel zeldzaam zal zijn. Maar uit een rondvraag van de federale overheidsdienst volksgezondheid blijkt dat ziekenhuizen hier en daar toch wel plaatsen hebben. In totaal zijn er zo 80 plaatsen vrij.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 dood. Gisteravond kon je op verschillende plaatsen in ons land het noorderlicht zien door een sterke zonnestorm. Het was een roze gloed aan de hemel, maar die was wel vooral op foto's goed te zien. Maar een zonnestorm heeft ook wel gevolgen, zegt Petra van Lommel van de Koninklijke Sterrenwacht. Als er zo'n zonnestorm is, dan waarschuwen wij piloten dat de radiocommunicatie tussen piloten, tussen twee vliegtuigen of tussen een vliegtuig en het grondstation, dat dat verstoord kan zijn. En ik heb net ook gezien dat navigatiesystemen, gps, dat dat ook verstoord uh, zijn soort was. En dat heeft natuurlijk een impact voor bijvoorbeeld vliegtuigen. Ja, voor hen is het wel vrij belangrijk dat je exact weet waar je bent. Op het boeken evenement Boektopia in Kortrijk zijn 100.000 boeken verkocht, dubbel zoveel als vorig jaar. Er kwamen zo'n 47.000 bezoekers en daar is de organisatie heel blij mee, zegt Patrick Boeikens. Dat wil zeggen 70% meer dan, uh, dan vorig jaar. En wat nog fijner is, is dat we ook meer dan het dubbel aantal boeken verkocht hebben dan vorig jaar. We hebben ongeveer 105.000 boeken naar nieuwe lezers gebracht. Dus eigenlijk zijn we zeer tevreden. Boektopia vond al voor de derde keer plaats in Kortrijk en duurde negen dagen. In het voetbal heeft AA Gent met 1-3 gewonnen bij Charleroi. Gent staat nu derde op vijf punten van leider Union. Trainer Heij van Hazenbroek is heel tevreden. Ik denk dat alles wel vrij goed was. Ik denk dat iedereen heeft gedaan wat hij moest doen. Ja, dat is het altijd plezant natuurlijk. Maar oké, okay, er komen nu twee andere kleppers aan. Hè? Twee ploegen die boven ons staan. Dus dat wil normaal zeggen dat die net iets beter zijn dan ons. Dus we zullen moeten klaar zijn. En eerder gisteravond heeft Union de topper tegen Brugge gewonnen met 2-1. En Dit is het nieuws uit jouw buurt. De politie van Antwerpen heeft de afgelopen jaren bijna 2000 overtredingen vastgesteld bij mensen die een elektrische step gebruiken. En in Hoogstraten heeft het gebrand in de kelder van een kapperszaak. Een stapel papier vatte vuur. Er wordt onderzocht of de brand werd aangestoken. Vandaag droog met wolken en opklaringen. En zo'n 12 graden. Morgen wordt het iets natter. Qua temperatuur blijven we op hetzelfde zitten: 12 graden. Dus meer nieuws in de app van Veertin Nieuws. Maandagochtend Het is wel de moeite, haar, joh. Het is de moeite, inderdaad. Goedemorgen. Op de E40 naar de kust moet je even voorbij Aalst opletten voor een ongeval op de linkerrijstrook. Het is daar een half uur aanschuiven vanaf Aflichem. Ja, dan nog steeds die grote problemen op de E314 van Limburg naar Leuven door die gekantelde vrachtwagen bij Gasthuisberg. Die moeten ze nog steeds takelen. Dat gaat nog uren duren, zeggen de hulpdiensten. Voorlopig kan je er nog voorbij via de linkerrijstrook, maar straks zal de snelweg even afgesloten worden wanneer ze die vrachtwagen daar moeten weghalen, natuurlijk. Er staat intussen anderhalf uur file vanaf Aarschot. En door omrijders is er ook heel wat drukte te melden op de N19. Dat is van Aarschot naar Leuven. Een half uur ben je daar kwijt. En op de N2 van Diest naar Leuven, zelfs drie kwartier tot aan de stadsring rond, rond Leuven. Dus heel heel moeilijke spits daar in het oosten van Brabant. De andere files naar Brussel. Kijk even na 25 minuten toch op de N-19 vanaf Mechelen-Noord. En op de E411, 20 minuten vanaf Jezus Eiken. De andere files vallen goed mee, maar je moet wel opletten voor een ongeval op de A12 bij Wolverten. De binnenring rond Brussel, dat is vooral aanschuiven tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. Een half uur ben je daar kwijt, ook door een ongeval bij Grimbergen. En op de buitering een half uur van eigenbrakel tot Tervuren. Verder naar Antwerpen dan, hebben we files van zo'n drie kwartier vanuit de Kempen. Dus vanaf Oelegem en vanaf Herentals West. De andere files naar Antwerpen zijn beperkt tot maximum. Een kwartier. Het is ook druk op de Antwerpse ring richting Gent met een klein half uur vertraging van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel en tot slot ook wat problemen te melden in West-Vlaanderen. Een kwartier is het daar aanschuiven op de E403 naar Brugge van Torhout tot aan de E40. Tegels, nachtuursteen, parket, impermo. Oh, het is veel, hè. er is heel veel oorlog, er is heel veel gedoe. Er zijn nu problemen met de ziekenhuizen Waar we van alles willen gaan doen. Kom, we gaan het een beetje leuk maken. Kom een beetje dichter, zet hem in de app van Radio 2 of live op VRT1. En kies wel meteen mee welke song er absoluut in de laatste concerten moet van Like Me in het Sportpaleis. Op die manier kan je een gezinsticket winnen. Dat is toch plezant, kun je met je dochter en je zoon gaan en je man. Absoluut. Ja, is een fan van Like Me? Uh, nee, ze zijn daar nog een beetje te klein voor. Mijn zoon niet, maar die kijkt uh, naar van die sportdingen. Ah ja, en je man. Uh uh, Jij dan? <laughs> maar werk dan toch mee. <laughs> uh, maar ik kijk heel veel. Ja, deze is het, ja. Ik heb ze ooit mogen voorstellen voor de eerste serie, toen ze nog compleet onbekend waren. En Maxime Stojanats, die was toen nog aan het voetballen. Die kwam toen van een examen ah, ja. of zo, van sportschool, ja. En uh, ja, die was compleet onbekend. Intussen moeten die met politiebegeleiding van de concerten begeleid worden naar huis. Indrukwekkende carrière. Maxime en Danny, twee acteurs van de serie staan op dit moment klaar in onze Radio 2-loft op het Radio 2-podium en die brengen hun versie van Danny de Munk uit de jaren 80. Van de ene Danny naar de andere Danny. Kan niet missie. We gaan kijken en we gaan genieten van Ik voel me zo verdomd alleen door Danny en door Maxime. Mijn paard. mijn moeder kan me niet verdragen. Nooit doe ik iets voor haar goed. Om liefde hoef ik ook al niet te vragen. Schel is, is alles wat ze doet. Geen wonder dat mijn pa is gevaar. Ik mocht niet mee, nee ik ben te klein. Ik moet het in mijn eentje klaar. Tot die ooit weer terug zal zijn. Ik, waarom ga je niet met me mee? Ik ben toch ook nog maar een kind. Ik kan het niet mee, helemaal alleen. Misschien dat ik ooit het geluk nog vind. Maar hoe, dat is een groot probleem. Ja, hoor, ja, hoor. Ah, wel, hè. Goedemorgen, morgen, je maandag begint. Me, like. Me, like, like, me. Ja, kijk, maar je weet het. Er... Ik vond het echt heel, heel schoon. Danny Dorland en Maxime Toijenats, die live, live zongen van uh, Ik Voel Me Zo Verdomd Alleen. En dit nummer gaan ze waarschijnlijk ook gewoon doen als jij het kiest op radio2.be. De laatste Lachetje. concerten. Het weekend van 13 en 14, zaterdag en zondag, januari 2024. En dan is het onherroepelijk gedaan. Ja, ik denk dat er veel fans een traantje gaan laten. Ja, maar je moet dan op een bepaald moment ook afscheid nemen en zo. Dat gaan ze ook fantastisch hmm. doen. Het is vandaag, maandag 6 november, de dag dat je hoorde op Radio 2, dat er plannen zijn in ziekenhuizen om daar asielzoekers onder te brengen. Ze zijn toch aan het kijken of er plaats is? Dat is het, hè? we hebben de ziekenhuizen inderdaad gevraagd of ze ergens nog lege gangen hebben om asielzoekers te kunnen opvangen deze winter. Ja, ze weten weer waarover. Spreken van de week in de politiek, dat gevoel. En lekker herfstweer, dat moet je erbij nemen. Code geel op dit moment in West-Vlaanderen, houd rekening mee. En dat was er luisteraar Christine van der Eken. Goedemorgen, Christine. Goedemorgen, daar allemaal. Goedemorgen. Mijn gedacht, mijn gedacht. Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja, maar zeg, is dat echt wel uw gedacht? Ja, Christine, goedemorgen. Je hebt een heel duidelijke dag. Vertel eens. Ja, ik vind dat uh, het journaal steeds complexer wordt en dat men veel Engelse woorden gebruikt. Oké, okay. dus er worden ja. veel te veel moeilijke woorden gebruikt in het journaal. Uh, ook op de radio ja. dan? Uh, nee, op de radio vind ik het niet. <laughs> Kijk, de dus, schema ja, ah, doet het goed. Ja, ja. Kun, je daar, kun je daar voorbeelden van ja. geven, Christine? Um, voor de corona deed ik vrijwilligerswerk in een rusttij. Maar door persoonlijke redenen ben ik daarmee gestopt. Mm -hmm. Maar ik ga wel nog eenmaal in de week naar het thuis. Ja. En dan stellen de mensen mij soms vragen over het journaal. Oké. Okay. En stel nu, um, bij die terreuraanslag, mm -hmm. men zei dat het hem ging over, over uh, iemand, een loonwolf. Wat moeten de ja. mensen ah, hierbij ja. denken? Mijn loonwolf, wat, uh, wat die, ja... Ja, dat is dan uit. eigenlijk een eenzaad, toch? Ja, dat betekent ja, eigenlijk iemand ja, die alleen handelt. Ja, dat is een handelt. eenzaad. Maar wat moeten de mensen zich voorstellen bij dat woord? Ja, ik snap het. Dan zijn ze eigenlijk zodanig in de war dat ze de rest van de boodschappen niet meer horen, natuurlijk. Ja. Ik heb het jou nog nooit horen gebruiken, Schema, een lone wolf. Ik zou dat ook wel aanpassen als ik dat zou gaan. Ja. Ik zou gewoon zeggen iemand die alleen handelt. Handelde, ja. Maar waarom doe jij ja, dat? Ja, dat vind ik ook, ja. Ja, waarom doen ze dan in het grote journaal iets, zeg maar, op televisie? Het probleem is dat journalisten elkaar volgen. Dus als de wereldwijde Engelstaligen vaak nieuwsuitzendingen dat soort woorden gebruiken, dan nemen ze dat in onze regio's ook vaak over. En dat wordt dat een woord dat alleen daarvoor iedereen denkt te weten, dat betekent dat. Maar wij vergeten soms dat de gewone luisteraar of kijker dat ook niet altijd begrijpt. Ja. Dus als ik zo'n woorden zie, pas ik het zelf wel altijd aan. Oké. Okay. Uh, Christine, ik gooi het even in de groep. Als er nog mensen zijn die met hetzelfde probleem zitten. of die uh, woorden hebben waar ze toch moeite mee hebben. Ja, of een paar voorbeelden, ja. Deel ze gerust even. Het journaal gebruikt te veel moeilijke woorden. Dankjewel, Christine, voor je eerlijke dag. en een heel fijne ochtend ook bij ons. Te moeilijke woorden in het journaal. Klopt het of klopt het niet? Jouw reacties welkom in de app van Radio 2. Blondé. Het is 18 over 8 en bij ons valt het inderdaad nogal mee. Schema die zorgt ervoor. Maar Christian, Christine tenminste onze luisteraar die zei van ja, mijn gedachte is duidelijk, ze moeten stoppen met moeilijke woorden te gebruiken in het journaal. Aline van Toerenhout uit Brugge zegt ja, er worden inderdaad steeds meer Engelstalige woorden gebruikt en dan uh, daar kan ik mij wel aan ergeren we zijn hier in het Vlaamse gedeelte van het land dus ik verwacht nieuws in verstaanbare taal Wim Sels uit Antwerpen is daar niet mee akkoord, zij zegt ja, wat is er mis met alleen de betekenis van een woord opzoeken, zo leer je ook nog eens nieuwe woorden mm -hmm. Hilde de Vin uit Evergem zegt ja ik moet Christine volledig gelijk geven er zijn weinig Engelstalige uitdrukkingen waar er geen Nederlands taal voor bestaan, dus ik hier mij er ook aan. Filip, die zegt ja, zelf moeilijke woorden aanpassen schema. Lees jullie dat niet gewoon af? Dat is eigenlijk een computer die dat ook leest. Ja. Stiekem. Maar dat klopt dus niet, hè? Jullie nee, maken nee het uiteraard het niet, zelf. Wij maken het allemaal zelf. Ja, dus Filip, er wordt echt wel gewerkt op die VRT-nieuws. <laughs> ja, maar ja. We gaan zo meteen even bellen met iemand van het uh, VRT-televisiejournaal... ...die ons kan vertellen hoe ze daar precies mee omgaan.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 Gaat het? Tijdens ons traject ontdekte ik bij hoeveel mensen zwanger worden niet vanzelf gaat. De kans dat jij ooit natuurlijk zwanger wordt, is een honderdste van een honderdste, meneer Van Nistel. Voilà, en het labo bevestigt nu ook dat embryootje niet meer in de katheter zitten, dus het zit bij u. Project Baby. Luister nu en ontdek ook alle andere Radio 2-podcasts op VRT Max. Wat eten we vandaag? Met Lidl. Met de promo's van Lidl eten we vandaag balkjes in tomatensaus. Met Fritjo! Want tot en met dinsdag 30% korting op het varkenskals gehaakt. Dat is maar 4,99 euro voor 800 gram. Lidl, voor iedereen die telt. Radio 2 Goeiemorgen, morgen. Goeiemorgen, morgen. Peter en Kim Radio 2 I know you will be calling me late at night words from me one more time In dat sportpaleis van het weekend bij haar broer Meteor. Wat een zangerijsmannen. Ohlala. Bon, we moesten verder met Christine, luisteraar, die heel duidelijk zei. Bij het journaal gebruiken ze veel te veel moeilijke woorden. Er komt heel veel binnen dat er heel veel Engels gebruikt wordt, natuurlijk. Ja, ik, heb, ik vind dit wel een goed voorbeeld van Jean-Paul Meis uit Rooselare die zegt. Ja, vaak hoor ik, dus uh, wacht na een sweeping kwam Dovo. Mm -hmm. He, dus eigenlijk is dat het doorzoeken van het gebouw naar explosieven en dienst, mm -hmm. en vernietiging, oploffingstuigen. Uh, maar goed, als je dat moet zeggen, is dat ook wel een mondvol. Maar ja, inderdaad, sweeping, doorzoeken, dovo, het is misschien moeilijk voor veel mensen, niet? Het is niet evident, maar bon, jij houdt rekening mee, schema. Ik hou er altijd rekening mee. Wat zou jij dan zeggen? <laughs> zeg in dit geval de van het leger. Nou ja. ik, ik voilà. vind, dovo niet altijd. Dat is gewoon een naam van een dienst, hoeft niet per se vernoemd te worden. Ja, tegen de, de, de druk rust nu op de schouder van onze VRT Nieuws collega van het uh, televisiejournaal. Goedemorgen Wim de Vilder. Goedemorgen, dat ja. Peter, dat is Maxima. Goedemorgen. Hoe gaan jullie daarmee om, met het feit dat van mensen vinden dat het journaal veel te veel moeilijke woorden gebruikt, Wim? Wel, het zal jullie misschien verbazen, maar we vinden het heel belangrijk dat er niet te veel moeilijke woorden in het journaal zitten. Maar ja, die sluipen er soms toch wel in. Maar ik, maar ik moet wel zeggen dat dat echt een aandachtspunt is. We willen echt willen dat het journaal helder is voor iedereen. Voor jongeren, maar ook voor mensen die al wat ouder zijn. en Voor mensen die lang gestudeerd hebben, en mensen die kort gestudeerd hebben. Dat is, dat is ook onze opdracht. Het journaal moet voor iedereen verstaanbaar zijn. Maar het is niet altijd... Simpel, er, er zijn wel wat um, woorden die uit het Engels komen, bijvoorbeeld, dat jullie die voorbeelden aanhaalden, mm -hmm. die je niet zo makkelijk kan vervangen. Chatten of, of, uh, of deadline of een airbag of zoiets, dat, dat zijn nu eenmaal dingen. Er, er kruipen steeds meer Engelse woorden in, in ons Nederlands, maar daar waar er Nederlandse woorden voor bestaan, mm -hmm. gaan we die gebruiken, absoluut. Of dat zou toch zo moeten zijn? Het probleem is vaak dat, dat, dat uh, onze bronnen, zeg maar, dus daar waar wij nieuws halen, dat dat vaak Engelstalige uh, teksten zijn, Engelstalige media zijn. En dan moet je altijd de tegenwoordigheid van geest hebben om dat in het goed Nederlands te vertalen. En als dat snel moet ja. gaan, dan laat iemand wel eens een steek vallen. Maar het, ja... Het, het valt mij op, hè, Wim. Wat, ja, wat mij nu opvalt ook bijvoorbeeld, dat gaat dan over de verengelsing van onze maatschappij, dat weten we. In Frankrijk bijvoorbeeld, daar, daar weigeren ze pertinent om die Engelse woorden te gebruiken. Daar blijven ze over een, een ordinateur praten in, in plaats van een computer en dat soort dingen. Daar letten ze precies nogal meer op. Heeft dat te maken met, onze, met ons gebrek aan, aan chauvinisme? Ik weet het niet. Ik, ik, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we het. Uh, Nederlands en het Engels misschien tot één talengroep behoren, hè? En, mm -hmm. en, en Frans staat daar verder van af. Um, Fransen zijn daarin is inderdaad een beetje, een beetje strenger, denk ik. Ik denk wel dat dat klopt. Maar um, ja, ik, ik, ik moet wel zeggen dat, dat ik bijvoorbeeld bij mij zal de, uh, geen tekst passeren of ik zal geen dingen vertellen waarvan ik denk van, oei, dat, dat, dat gaat mijn tante misschien niet begrijpen of dat gaat mijn neefje misschien niet begrijpen. En dan pas ik die dingen aan. Ik, ik zal een voorbeeld geven, iets, iets wat veel nu in het nieuws komt, is een, een internationale organisatie... De, de United Nations, die, die zich moeien met dat, dat, Israël tussen, mm -hmm. uh, dat, dat conflict sorry, tussen Israël en de Palestijnen. Mm -hmm. Ja, daar bestaat wel degelijk een Nederlands woord voor. Dat zijn de Verenigde Naties. Ja. Maar daarmee mee, weten mensen misschien nog niet altijd wat, wat er precies bedoeld wordt. Dus dan, ik, ik leg dat wel eens uit. Maar inderdaad, en dat is een beetje wat Kim zei daarnet. Hè. Als je dat elke keer in elke zin moet doen... Ja. Wordt dat veel? Mm -hmm. <laughs> en dat neemt veel te tijd in. Ja, je vraagt, dat... je vraagt inderdaad wel ja. een bepaalde voorkeur. Ik ben de velder van het VRT-nieuws. Wat ik mij afvraag: heb je dan, maar je zei net, je, je neef, je tante, heb je altijd één iemand voor je waar je van denkt: van, Oké, okay, hier maak ik dat nieuws voor? Um, meestal heb ik twee. Ik, ik, ik spreek eigenlijk tegen, tegen mijn ouders vaak. Mm. Er mm -hmm. zijn mensen uh, iets boven de 80. Ja. En ik spreek tegen mijn uh, petekinderen. En die zijn 17 en 18. Oh. En als, als, die, als, ik, als ik denk, die zullen het alle, allemaal begrijpen, dan denk ik, dan zit ik goed. Dat, is, dat is echt wel een beetje mijn graadmeter. Ja, ja Wim de Vilder die, uh, maakt nieuws voor zijn ouders en voor zijn petekinderen. Ja. En al de rest mag meekijken. <laughs> toch je ja, Dankjewel, Wim de Vilder. gaat er vandaag nog extra op letten. Ben je vandaag te zien op televisie, Wim? Uh, nee, woensdag pas. Woensdag, woensdag. Woensdag. Oké, okay, dan houden we je woensdag ja. sterk in de gaten. Fijn ochtend, oh, nee. man. Karme. Ja, man. nog Dank je Is die mensen hun job? Kan niet doen. Ja. Goedemorgen. My little world Painful to me It's right through me Can't you understand Oh my little girl All I ever wanted All I ever needed is Spoken, to be broken Feelings are intense Words are trivial Pleasures remain so does the pain Words are meaningless And forgettable All ever wanted All ever needed is here In my eyes Words are very unnecessary, they can only do one. Joy and Silence van Deepesh Mode. Ook een goede tip, natuurlijk. Karrewiet, daar wordt het veel eenvoudiger uitgelegd. Op kindermaat, niks mis mee natuurlijk, vooral heel helder. Zometeen al het helder nieuws uit je buurt. 1 over half 9, eerst Jema. Goedemorgen. Volgens een rondvraag van de overheid zouden ziekenhuizen 80 vrije plaatsen hebben om asielzoekers op te vangen. De andere ziekenhuizen zeggen dat ze helemaal geen plaats hebben en ook geen personeel. Ze kregen de vraag van de overheid omdat asielzoekers deze winter op straat dreigen te slapen. En de douane wil in beslag genomen cocaïne sneller verbranden, liefst de dag zelf nog, zoals in Nederland. Vorige vrijdag zijn twee havenarbeiders overvallen, wellicht door drugscriminelen die op zoek waren naar drugs die in beslag genomen waren. En dit is het nieuws uit jouw buurt. 14 nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een heel goede morgen. Je hoorde het al van Schema, De douane wil in beslag genomen cocaïne uit de Antwerpse haven sneller verbranden. En dat liefst nog de dag zelf dat drugs onderschept wordt. Dat zegt de grote baas van de douane, Christian van der Waare. Vrijdag zijn twee havenarbeiders in een douanedepot van de Antwerpse Waaslandhaven gewelddadig overvallen. Wellicht waren het drugscriminelen die op zoek waren naar in beslag genomen drugs. In Vlaanderen zijn drie verbrandingsovers voor drugs. Volgens Jan Verheijen, de woordvoerder van de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij zijn daar geen wachttijden. Maar er zijn wel specifieke momenten voorzien om de cocaïne bijvoorbeeld te verbranden. Zij hebben bepaalde timeslots die openstaan om die gevaarlijke afvalstoffen rechtstreeks te kunnen verwerken. Dat betekent dat ze niet opgeslagen worden in een opslagbunker samen met de andere gevaarlijke afvalstoffen, maar ze rechtstreeks in de draaitrommel oven van die verbrandingsinstallatie ingebracht worden. Die hebben een gecombineerde capaciteit van meer dan 100.000 ton. Er is dus geen gebrek aan capaciteit als je weet dat ze jaarlijks tientallen tonnen drugs onderscheppen. Op één jaar tijd heeft de Antwerpse politie zo'n 2000 inbreuken vastgesteld met elektrische steps. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en bevestigt de politie ook. Er wordt vooral door het rood gereden en er wordt ook heel roekeloos gereden. Ook het aantal ongevallen is de afgelopen jaren sterk gestegen met die elektrische steps. En daarom wil burgemeester van Antwerpen Bart de Wever strengere regels voor de steps. De wetgeving is verstrengd, men mag er nu nog maar met één opstaan. Dat vind ik al zeer goed. 16 jaar minimumleeftijd, zeer goed. Maar dan moeten nog een paar dingen volgen. Dat is een verplichte valhelm, zoals met de fiets, maar dan verplicht voor die steps. Het is gewoon te gevaarlijk. En wat mij betreft ook snelheidsbegrenzing. en Europese homologatie, dat zo'n ding nog twintig per uur kan rijden, ja. maar ook niet sneller dan dat.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 Vandaag droog met wolken en opklaringen en zo'n 12 graden. Vanavond en volgende nacht ook wisselend bewolkt met opklaringen. opklaringen, liever minima rond 7 graden. Morgen iets natter en ook 12 graden zoals vandaag. Meer nieuws vind je in de app Robert Nieuws. Ja, heel, heel drukke ochtendspit van Als je kan, kijk misschien nog even mee als je nog moet vertrekken in de app van Radio 2. Daar zie je de rode en soms zelfs zwarte lijnen, vertel eens. Ja, inderdaad. Dus die eerste maandag na de herfstvakantie, altijd wel wat lastiger. Door heel wat ongevallen onder meer ook. Op de E403 zie ik drie kwartierfielen van, nee, van Brugge naar Kortrijk. Daar sta je drie kwartier aan te schuiven van de E40 tot voorbij Ruddervoorde. Komt door een ongeval. In de andere richting staat er een kwartier kijkfile. Dan op de E17 van Antwerpen naar Gent een kwartier aanschuiven. Van Destelbergen tot aan de werken in Zwijnaarde. En kom je via de E17 vanuit Kortrijk naar Gent aanrijden. Ook daar een kwartier file rijden van Deerlijk tot Waregem. Daar zijn door een ongeval zelfs twee rijstroken dicht. Ook twee botsingen gemeld op de E40 van Brussel naar de kust. Twee keer op de linkerrijstrook bij Aalst. Daar staat drie kwartier file vanaf Afligem. En dan zitten we natuurlijk nog steeds met die puinhoop daar op de E300. 14 naar Brussel bij Gasthuisberg. Daar moet een gekantelde vrachtwagen worden getakeld. Die problemen gaan nog de hele voormiddag duren, zeggen de hulpdiensten. Hou daar rekening met een uurvertraging vanaf Aarschot, maar ook steeds meer dikke problemen te melden op de gewestwegen. Van Aarschot naar Leuven, bijvoorbeeld de N19, daar sta je drie kwartier aan te schuiven. En op de N2 vanuit Diest is dat zelfs bijna één uur. Dus dat is behoorlijk moeilijk daar. Verder naar de andere file naar Brussel liever dan zie ik vooral nog een half uur op de E19 vanaf Mechelen-Noord. De andere files zijn beperkt tot maximaal 10 minuten. De binnenring rond Brussel vertraag je 20 minuten van Iteren tot Beersel en een half uur van Grootbijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitenring ook een half uur van Eigenbrakel tot Tervuren. Naar Antwerpen weinig incidenten te melden, alleen wel flinke drukte op de E313 en de E34 vanuit de Kempen natuurlijk drie kwartier daar. De andere files zijn een kwartier lang richting Antwerpen. En op de Antwerpse ring richting Gent tot slot verlies je ook nog een klein half uur van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Heb je al een krompoes gegeten? Nee, nog niet, maar ik weet niet of dat nu zo lekker gaat vinden. Ja, ik weet het niet, maar ze zijn intussen gesignaleerd op Belgisch, zelfs Limburgs grondgebied. We gaan daar straks even over bellen. MUZIEK Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, tot en met nu vrijdag ons bekroonde BioCura-sensitief scheersysteem voor mannen voor de knaldieprijs van maar 3 euro. Een scherpe prijs voor een zachte huid. Gladweg de beste koop volgens Testaankoop. koop. Aldi, altijd slim. Dovi lanceert nieuwe trends. Kom langs en ontdek ze zelf. Nu al Black Friday deals bij Dovi. Krijg 20% korting op je keuken en een gratis vaatwas open 11 november. Dovi keuken. Wij maken uw keuken in België.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 no satisfaction. Onwaarschijnlijk, die gasten blijven maar doorgaan. En blijven goede muziek maken. 19 voor 9. Goedemorgen, morgen. Je weet weer waar we over praten natuurlijk als je goedemorgen, morgen gehoord hebt. Schema, je hebt vanmorgen voor het eerst een krompoes gegeten. Hoe was die voor jou? Ik vond het best lekker. Best lekker? Oké. Okay. Krompoes, Nederlandse uitvinding. Ja, je hebt, neemt een croissant en je vermengt die met een tompoes. Je ziet hem nu ook in de app van Radio 2. Jawel, met rozen erop. Dat rozen heb ik nooit gesnapt. Maar ik, he, maar ik zeg het, ik heb het al eens geproefd met bloemsuiker op ook, want ik denk dat er echt veel varianten zijn. En ik vond, dat vond ik eigenlijk heel lekker. Het is geen tompoes, het is een uh, krompoes. Het zorgt voor echt een grote boel in Nederland. Mensen vinden het geweldig, vooral jonge mensen dan. En andere mensen die zeggen van, blijf er van af. Je moet niks krom maken dat recht is. Goedemorgen, Pascal Loosveld. Goedemorgen, Pascal, je bent een Nederlandse marktkramer van bakkerij Het Stoepje. En je, verkoopt, je komt dus ook alweer lastigvallen met uh, Nederlandse dingen in België. Je verkoopt krompoesen op de markt in Lanaken in Limburg. Hoe populair zijn die hier bij ons intussen, Pascal? Nou, nog niet zoals in Nederland, maar de vraag is er wel. na de mensen wat ik had mogen verkopen en laten proeven, die waren daar zeer enthousiast over, moet ik zeggen. Ja, en wat vind je, wat vind je zelf? Nou ja, goed, dat is de afleiding van de tompoes. En um, dat is wel een goed product, ja, zeker. Ja, maar er zijn nog combinaties, blijkbaar. Um, blijkbaar bestaat zoiets als de, de frikampoes? Wat is de frikampoes? Nee, nee, ja, dat is helemaal doorgeslagen. Dan hebben ze met een frikandel gemaakt. Ze zijn dan met sushi bezig. Dus dat is daar wel een beetje doorgeslagen. Wacht, wacht, wacht. De, ja, de tompoes is dan toch de hit, ja. Sorry. Een frikandel tussen een croissant dan? Ja, zoiets. En dan ook weer met, met, met andere sauzen bij en, en zo. Dus ja, en sushi ook tussen een klaar. croissant? Daar heb ik al voorbij zien komen, maar dat ja. is nog niet zo net dan deze. Ja, maar je maakt je ook, je maakt Krompoessen. Ook, krompoezen. Krompoezen. <lacht> ook <lacht> zelf. <is> moeilijk, <lacht> ja, dat is een moeilijk ding. Beschrijf eens, Pascal. Hoe maak je de beste krompoes? Door een hele goede deeg van croissant Die met een goede room in. De, de beste is een, een, een pudding met, gemengd met een Zwitserse room. En dan is het een glazuur van, van, van een smaakje. En in dit geval uh, dan de roze en Dat wordt ook met chocola gemaakt. Waarom is dat eigenlijk roze? Ja, dat is een goeie. Het is afgeleid van de tompoes En dat is altijd zo geweest, al jarenlang hier in Nederland. En dat is het op de het, op het social media in één keer voorbijgekomen. En dan, dan loopt het door. Ja, want in het België... Het in, in België heeft de tompoes een wit glazuur, hè? Mm -hmm. Ja, goed. En bij ons in Nederland is het roze hetzelfde. <laughs> ja, maar smaakt dat hetzelfde? Nee, toch? Hè? Nou, het gaat een beetje naar de aardbeien smaakt, bij ons. Mm. Maar het, het, dat is hetzelfde, maar kijk, er is alweer een gat in de markt gevuld, de krompoes. En je kan hem kopen op dinsdag op de markt in, in Laanaken bij de Nederlandse marktkramer van Bakrijt Stoepje, uh, Pascal Loosveld. Hoeveel neem je er mee morgen naar de markt, Pascal? Wat meer? En bij deze wil ik misschien uitnodigen om iemand te laten komen proeven van jullie. Laat maar komen. Toevallig bestaat de markt in Laanaken, morgen 15 jaar. Dus dat is een goede reden om misschien voorbij te komen. Precies oh. hoor. Vandaag heeft Margot van de, van de regio frietjes gegeten. Morgen een krompous. Ik voel een mogelijkheid. Het kan een toffe week worden. Dankjewel, Pascal. Heel fijn ochtend, oh. man. Hey, dank u. Tastes like sunberries. On a summer evening. ja zo'n crampous, zeker dat, Harry. And it sounds just like a song. I want more berries. And dat a feeling It's so wonderful and warm. Breathe me in. Breathe me out. I don't know. Paramellen en sugar van Harry Styles. Bo, ik kan nog een reactie binnen over de krompoes. Van Karima Ben Ayad uit Mechelen. Ja, dat concept van die krompoes bestaat al lang bij Marokkaanse bakkers. Shema. Inderdaad, zo. maar dat is dan eigenlijk vooral met slagroom ook heerlijk. En dan is dat van boven niet met zo'n roze glazuur, maar ofwel met chocolade erop, ook lekker, of met poedersuiker, zoals jij vertelde. Mm. Ja. ja, die namen verschillen ook natuurlijk. Belinda uit Brugge, mijn collega was van Oost-Vlaanderen. Bij ons was het ook zo. Die zei tegen een tompoes: een boekske. Jij noemt het ook anders. Uh, een glacé. Een glacé. Ja. En ik heb hier Marleen Verhasselt, Die komt uit Dilbeek. Die zegt, bij ons heet dat gewoon een crème croissant. Ja, mannen, maakt nog. Ja. Eet hey. het, het op en geniet ervan. En lieve mensen, luister goed. Want nu woensdag komt die malle postbode Kenny weer langs op bezoek. Zodat je om twintig voor acht klaar staat aan je brievenbus... Ja. We hebben een gouden pakje voor jou geregeld met een jaar lang tricks op poets, producten en high-tech poetsapparaten. Die mag je houden voor het leven. Maar ik vind het fantastisch. Ik ben echt benieuwd naar, naar dat apparaat dat je ramen streeploos ja. maakt. Op onze Instagram neem daar een abonnementje. Volg ons. Goedemorgenmorgen kun je alles zien. Of luisteraars daar content mee zijn. Nou, de eerste winnares van Peter Post. Die geniet nu al van haar gratis huishoudpullen. En dat nog een, een jaar lang. Goedemorgen Goedemorgen Sineke Hardy. Goedemorgen, allemaal. Hoi. Een paar weken geleden heb je in Hasselt een jaar lang gratis huishoudhulp gewonnen. Hoe is het daarmee? Heel goed. Oh. Um, ik heb een lieve Braziliaanse dame. Uh -huh. um, die komt reeds twee weken poetsen, zalig gewoon. Dus iedere dinsdagmorgen van 8 tot 12 komt hij oh. mij helpen. Echt fijn. Kan je wel gewoon worden, zegt? Daar heb ik geen moeite mee met dat gewoon te worden, hè. Dus. <laughs> Oh, maar, maar, wat is dat zo? En poetst ze even goed als jij, Sieneke? Oh, ik vind van wel. Ja, dan moet je ik zeggen... Ik vind er wel heel veel verspreiden ik e e moet je gewoon zeggen van beter. Dat ik heeft ze niet je niet zien. Ja, dus, uh, dat gebeurt nog wel eens. Maar geen probleem. Sieneke, waarom moeten mensen absoluut meedoen aan betere post? Omdat het zalig is om zo onverwacht wat te winnen. Echt. Ik praat veel uit. Rust, heerlijk. Dankjewel, Radio 2. Doe je nog eens mee, het mag, hè? Gewoon die brievenbus inschrijven op radio2.be. Zien Geniet ja. ervan, hè? Ja. Dankjewel, oh, ja. Wat nu even Peter Post? Hey. Ja. ja, ja, doe toch mee met Peter Post. Hey. Wat Peter Post, die heeft iets voor jou. Een gouden pak met een. En Peter Post Die klaar de Radio 2. Goedemorgen, Jouw goedemorgen telt voor twee. Nou, 2 en 2. Radio 2 In de is het koud.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 About my home, I never know how good it feels to hold you. Now keep her, I need you so. Now keep me. In welk liedje heb je zin? Dan kan je nu al delen in de app van Radio 2. Eentje om mee te zingen, eentje om niet mee te zingen, eentje om blij van te worden. Het kan met de jongste van de hoop, onze Benjamin Scholaard. Die heeft zo meteen Kickstart. Heel veel plezier ermee. En jouw songs? Stuur ze maar in. Radio 2, elke dag telt voor twee. Radio 2.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 ik en hij, hey. in welk Scandinavisch kerstdorp zat jij? Hoe bedoelde? Die foto's. Mijn vriendin zonder mij met de kerstman, de winterfeer, uh, uh, uh, de elfjes... Uh, ik zat bij O'Green. Oh, is daar weer kerstmarkt? Ja, nu donderdag is nocturne. Ga je mee? Tot ze Kom naar de mooiste kerstmarkt van het land. Met nu donderdag, laatavondopening tot 9 uur. En tot 20% korting bij O'Green Ekeren, Zwijndrecht, Sint-Kathelijne en Ola. Oh, oh, Voorwaarden in de winkel.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 you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 Oh, de vakantie is voorbij, maar straks kan jij wel de muziek uitkiezen. En dat is wel goed nieuws in de app van Radio 2. Stuur maar door wat je wil hebben. Elke dag,